Een hele goede avond, dames en heren. Ik ben Bart Ritsmans, ik ben hoofd tentoonstelling bij het Vlaams Architectuur Instituut. En ik ben heel blij dat ik jullie vandaag in naam van de single Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuur Instituut welkom mag heten bij de vernissage van de tentoonstelling De Jonge Stad door Dingeman Dijs Architecten. Ik ga nog niet te veel inhoud geven, dat ga ik aan de architecten zelf overlaten. Maar we gaan uh, vandaag drie presentaties achter elkaar krijgen van uh, eerst uh, Dingman Dijs. En hij zal even staan voor jullie. Dingman Dijs heeft een architectenbureau in Amsterdam. En hij werkt heel sterk op het raakvlak tussen architectuur en landschap. Een van de recente projecten die zij opleverde was een uh, brug in de dierentuin Artis. En een eerste speelaanleiding die ook een kunstwerk is in Zwolle. Digman Dijs won de Archipri in 2009 en dat linkt hem meteen aan de tweede spreker van vanavond, en dat is Sasha uh, Radjenovic, die in 2007 dezelfde prijs won. Hij is afkomstig uit ex jugoslavië en startte in 2012 het bureau Studio Radjenovic. En afgelopen jaar werkte hij vooral aan het project Urban Playscapes, een groot onderzoek naar het creëren van speelplekken om de sociale cohesie in de stad te bevorderen. Hij geeft ook les aan de academie. Zowel Dingenman Dijs als uh, Sasha Rajanovic zijn uh, architecten die dankzij de crisis die in de Nederlandse architectuur zich afspeelde een heel interessant, gevarieerd uh, aanbod van projecten behandelen. Zowel in de architectuur als aan, in uh, daaraan gelinkte velden. En zij willen vooral allebei heel sterk inzetten op sociale cohesie in de stad en op het creëren van publieke ruimtes die mensen verbinden en die activeren. Als derde spreker hebben we een ervaringsdeskundige, Wim Segers. Hij is sociaal-cultureel werker en is deskundige speelruimtebeleid al sinds meer dan tien jaar bij de stad Antwerpen. En hij geeft de stad en de districten vooral advies over speelweefselplannen, waarmee ze in 2016 onder andere de verkeersveiligheidsprijs wonnen. De drie sprekers van vanavond zijn bovendien op een ander vlak ook ervaringsdeskundigen. Ze wonen alle drie in een grote stad, respectievelijk Amsterdam en Antwerpen, met twee kleine kinderen. Dus ze ervaren elke dag het belang van speelruimtes in uh, steden voor kinderen. Ik wil graag als eerste het woord geven aan uh, Dingeman Dijs, die ons de tentoonstelling die vanavond opent zal toelichten. Uh, ja, dank jullie wel voor uh, ons podium ook. We, hebben, we zijn een jaar geleden uh, begonnen... Uh, aan dit ontwerp het onderzoek. Um, we hebben toen het, uh, het Bouwmeester-label gekregen. En um, eigenlijk wil ik beginnen uh, met een schilderij, die jullie waarschijnlijk al uh, veel hebben gezien, uh, gedurende de hele uh, expositie ook. Uh, het is een oud-schilderij oude van Breugel uit uh, 1560, waarbij je ziet uh, dat de hele openbare ruimte eigenlijk één grote speeltuin is. Er wordt gespeeld door iedereen. En als je goed inzoomt, um, zie je eigenlijk dat uh, er wel een tachtig verschillende kinderspelletjes gespeeld worden. Um, en ja, dat gaat van uh, blinde man tot uh, boom klimmen, uh, haasje over, uh, priktollen, stokpaardje, uh, handstand, stelten lopen. Heel veel spelen die we eigenlijk tegenwoordig ook uh, niet meer kennen eigenlijk. Um, als je het dan relateert aan uh, mijn situatie, dat had Bart net ook al gezegd, van ik woon uh, zelf in Amsterdam, in de dappere buurt. En ik, uh, ik heb twee hele jonge kinderen. Waarbij ik eigenlijk uh, dit soort speeltuinen aantref bij ons in de buurt. Uh, het is heel verpauperd, het functioneert niet. Er staan enkele um, wipkippen die niet gebruikt worden. Uh, en toen wij ook met dat onderzoek bezig waren, kwamen we natuurlijk ook al heel snel tot, uh, tot de conclusie dat een ongelooflijke transitie... ...is geweest in de hele, ver, hele veranderende verhouding tussen de, de kinderen en de auto's. Hier zie je ook hoe, dat, uh, hoe de auto extreem is toegenomen. En als je dat bekijkt in, de, in het profiel van de stad... ...is dat uh, rond 1900 natuurlijk één grote openbare ruimte was voor uh, de voetganger, voor de fietser. Uh, en dat gedurende die tijd, 1950, 1980 tot nu... Uh, ook die stoepruimte echt extreem is afgenomen. Dus je ziet in 1950 dat het rond de drie meter was en nu in situaties echt maar rond de anderhalve meter. En die, die auto heeft echt die openbaar ruimte overgenomen en is echt de koning geworden van, uh, van de publieke ruimte. En met het bouwmeesterlabel um, hebben wij dus een ontwerp het onderzoek gedaan um, naar spel en beweging in de stad... En wij signaleren ook heel erg die maatschappelijke behoefte daarnaar, dat de kinderen veel meer bewegingsruimte moeten krijgen in de stad. Aantal trends, uh, dit geldt zowel in Nederland, maar ook in België en meer Europese steden, is dat 20% van de kinderen een overgewicht heeft. Uh, heel veel gezinnen uh, blijven langer ook in de stad wonen. En kinderen zitten veel te veel. Dus het is echt dat uh, naast het tekort aan bewegen is het gewoon. Uh, ...bewezen dat er bijvoorbeeld ook in Vlaanderen, Vlaanderen dat er uh, kinderen tussen de 6 en 9,5 uur per dag zitten... ...waarbij 40% op school. Daarnaast is het zo dat na speelplaats natuurlijk uh, echt behoefte is aan uh, fiets, veilige fiets- en wandelpaden... ...zodat kinderen zich zelfstandig door, uh, door, de, door de stad kunnen verplaatsen. En met het ontwerp, het onderzoek, hebben we eigenlijk uh, drie onderzoeksrichtingen... Um, Gehanteerd. Eén is heel erg het verplaatsen door de stad, dus het fietsen, het lopen. Uh, de tweede is uh, ruimte voor bewegen, het sporten, de speelplaatsen. En derde de synergie tussen uh, de publieke en de private ruimte, dus de school en de voorzieningen. En die eigenlijk die omgevingsfactoren van, die van invloed zijn op uh, dat beweeggedrag van de kinderen, die hebben we onderzocht. We hebben uiteindelijk wel een soort focus uh, uh, gehouden op, op kinderen van rond de acht jaar... Want die zijn eigenlijk fysiek en psychisch klaar om ook zelfstandig uh, door een wijk te bewegen. En, uh, maar in werkelijkheid doen ze dat natuurlijk echt heel weinig. Omwille van verkeersveiligheid. Um, nou, toen zijn we op een gegeven moment in het hele proces zijn we, um, met uh, Wim, uh, Wim Segers in contact gekomen geko van de, de stad uh, uh, Antwerpen. En zij kwamen eigenlijk met een hele mooie case Haring Rode. Uh, omdat we daar echt een soort focus op hadden als een soort wijk. Om te kijken van... Wat, wat voor probleem of hoe, hoe werkt die wijk en hoe kunnen we daar mogelijk uh, oplossingen voor bedenken. Um, even een vogelvlucht van Haringrode. Hier zie je ook heel, dat het een hele, een hele stedelijke wijk is met heel veel binnengebieden. Die binnengebieden worden wel vaak uh, gebruikt voor parkeren. Um, het is een hele gemixte wijk uh, qua bevolkingssamenstelling. Ze wonen ongeveer 50% allochtoon ongeveer 50% autochtoon. Maar er wonen ook heel veel uh, families. En rond, rond de 700 uh, kinderen uh, wonen in deze wijk in Antwerpen. Als je dan iets uitzoomt, is het natuurlijk um, eigenlijk in het hart van de, van de wijk is het, is het fantastische groenkwartier gelegen. Echt een groene oase in de, in de wijk. Uh, autovrij, uh, natuurlijk fantastisch. En daar rondom liggen allemaal uh, parken. En uh, qua sport en vrije tijd zijn er eigenlijk in, um, in de wijk uh, een tweetal sport, uh, sporthal uh, voorzieningen gelegen. Maar de wijk is heel erg ingekaderd, Eigenlijk is het een soort eiland in de stad. Dus er zitten hele zware barrières uh, om de wijk heen. Dus ook als je van de wijk bijvoorbeeld naar het mooie park, aanliggende park wil, moet je, is het gevaarlijk. Moet je echt onder begeleiding uh, uh, oversteken. Dus echt de auto en de treinspoor vormen twee hele duidelijke grenzen die het uh, gebied inkaderen. En het gekke wat wij toen al, al heel snel uh, tegenkwamen is dat er eigenlijk maar één speelterrein is. Eén speelplek waar die kinderen kunnen spelen. Uh, en je ziet hier ook die, die radius van 100 meter, 400, 800 meter. Is dat als je daar woont in die wijk en er is maar één speelplekje dat eigenlijk... Ja, echt, we vonden dat wel echt een, uh, heel absurd eigenlijk. En dat gaat natuurlijk heel erg formeel spelen. Dus het gaat heel erg over de speelplaats, echt het uh, geprogrammeerde, de schoolplein, het sportveld. Um, maar er zitten namelijk in de, in de wijk zelf zitten elf basisscholen. dus re Redelijk veel scholen. En dan heb je eigenlijk maar één speelplek in de, openba in de openbare ruimte waar, waar je gebruik van kan maken. En voor de rest is de auto heel dominant. Het werd ook wel de koning in de openbare ruimte genoemd. Je ziet hier uh, tweerichtingsverkeer, éénrichtingswegen. Het, het Weinig groen. Dus echt een heel duidelijke auto heeft de, de, de ruimte ingenomen in de openbare ruimte. Um, en de fietser en voetgangers zijn duidelijk te gast. Dus er is eigenlijk maar één uh, vrijliggend uh, fietspad. De rest is allemaal fietsen op dezelfde uh, uh, op uh, op op hetzelfde strook als de auto. En een aantal foto's van toen wij daar... we daar natuurlijk heel veel bezoeken ge gebracht vanuit Amsterdam. En gekeken van hoe functioneert het nou met veel mensen gesproken. En hier is... Uh, ook wel duidelijk hoe, de, hoe druk het eigenlijk is en hoe mensen eigenlijk ook echt... Uh, uh, met veel gevaar voor eigen leven uh, de openbare ruimte betreden. Hier is mijn uh, collega Dennis. Die fietst hier uh, tegen, of eigenlijk fietst hij wel aan de goede kant... maar je ziet dan dat er ook weer voetgangers op zo'n hele strook bij elkaar komen. Nou, dat is uh, tamelijk extreem. En wij doen ons we dus ook wel denken uh, aan een uh, ravijn... Um, en dat ravijn, dat is een tekening van een Zweedse uh, tekenaar en daar, daar werd ons eigenlijk ook wel duidelijk in van dat, dat dat jongetje op de voorgrond, die uh, houdt heel goed zijn moeder vast. Want als hij loslaat, dan heeft hij het gevaar dat hij in het ravijn terecht komt. En die man op de achtergrond, die neemt ook een, gro een heel groot gevaar om de, de openbare ruimte over te steken, dat hij niet in het ravijn valt. En dit dit beeld deed ons heel erg denken hoe de, hoe de auto uh, voornamelijk die openbare ruimte heeft ingenomen. Inge we hebben ook veel uh, interviews gehad met verschillende mensen. Een daarvan was uh, Nicole Bogaert van de, de Buurtcommissie, en die zei eigenlijk van Groenkwartier, die zei dat autovrije gebieden eigenlijk heel erg noodzakelijk zijn in de stad. En uh, Robert uh, van Kakenbergen, directeur van de basisschool De Spiegel, die ook in, uh, in Haringrode zit. Die zei eigenlijk, als onze speelplaats nou aan de openbare ruimte zou liggen, dan zouden we die graag uh, buitenschooltijden ook openbaar toegankelijk maken. Maar bij hun is het zo dat, het, dat de school eigenlijk net tussen uh, de speelplek en de openbare ruimte is. Dus daar kan het niet. Um, daarnaast kwam hij ook al heel snel met dat eigenlijk alle, ki alle kinderen op onze school worden gebracht door hun ouders. Dat verbaast ons ook heel erg. En dat ze eigenlijk heel erg op zoek zijn naar speelruimte in de stad, in de wijk. Toen hebben we eigenlijk al die, al die uh, lagen eigenlijk van, de, van de wijk uh, in kaart gebracht... De rode stippen zijn die elf basisscholen die er zijn. Uh, je hebt het groene kwartier natuurlijk heel druk aanwezig. Um, in blauw zie je eigenlijk alle binnenhoven die uh, voornamelijk worden gebruikt uh, voor parkeren. Um, en uh, aantal straten natuurlijk. En onze conclusie was ook al heel snel en dat is het dat eigenlijk veel, veel te erg tekort is aan uh, open ruimte, aan sport en uh, speelterreinen, stilteplekken. Eigenlijk is het geen kindervriendelijke wijk. En dat de voet, voetganger en fietser te gast zijn in de openbare ruimte. Uh, de auto is de koning. Uh, de binnengebieden zijn voornamelijk voor uh, parkeren ing, ingevuld. En de schoolplaatsen zijn niet toegankelijk buiten schooltijden. Dus ons doel was ook van kunnen we niet uh, veilige fiets- en wandelpaden creëren. Zodat kinderen um, zelfstandig kunnen verplaatsen naar school. En kunnen we niet... Speelaanleidingen creëren in de openbare ruimte, waardoor het kind als op weg is, of naar een vriendje of naar, naar school, op een bepaalde manier een soort uh, suggestie krijgt om te gaan spelen. En dat gaat dus ook heel erg over dat informele spelen, dus niet het heel erg, uh, het speelterrein, het programmeren van speelplekken, maar veel meer het op stoepen, op pleinen, op groenstroken en straten, speelaanleidingen creëren, waardoor het kind uh, eigenlijk op een hele subtiele manier kan gaan spelen. Dus eigenlijk zou het een soort, een soort ut utopie nu, maar eigenlijk zouden we een, een stad willen maken als speeltuin met speelaanleidingen. Uh, waarbij je eigenlijk op een hele simpele manier wordt uh, gestimuleerd om te bewegen. Uiteindelijk hebben we uh, vier interventies bedacht op vier verschillende schalen voor de wijk. Eén is uh, schoolplaatsen, de tweede zijn de, de binnengebieden, uh, de derde is de straat en de vierde de restruimten. Um, de dus eerste uh, interventie zou eigenlijk een hele simpele manier zijn om schoolplaatsen als buurtplaatsen te maken. Op een vier, vijftal plekken zijn uh, de schoolplaatsen aan de openbare ruimte gelegd, gesitueerd. Zou je die niet op een hele simpele manier toegankelijk maken voor de buurt? Um, nou, hier is even een voorbeeld daarvan op, uh, op een plek in uh, Haringrode. En zo ziet dat er dus uit op straatbeeld. Hè. Dus een hele dode, blinde gevel... Uh, en door een hele simpele interventie van het openbaar maken van die speelplek um, kan die, kan die uh, openbare ruimte uh, eigenlijk verlengd worden. En kan het echt een mooie plek worden voor, uh, voor de wijk en voor het kind. Het tweede is uh, dubbel gebruik van de binnengebieden. Alle blauwe vlekken zijn plekken die uh, voor uh, bedrijven worden gebruikt om te parkeren. Dus eigenlijk is de situatie nu zo dat je eigenlijk daar uh, als bedrijf parkeert en in het weekend en s'avonds zijn die heel vaak leeg. Dus ons voorstel is daar ook binnen van, kan je dat niet s'avonds en in het weekend gebruiken als speelplek voor de wijk? Of zou je het uh, bijvoorbeeld in het weekend kunnen gebruiken dat daar geparkeerd wordt vanuit de wijk, waardoor je de hele openbare ruimte vrij speelt en daardoor speelruimte creëert? Dit is een voorbeeld daarvan. Uh, dit is een, uh, er zijn er echt wel een tientallen in, in de wijk, waar dus veel, veel geparkeerd wordt door, voor bedrijven. En door um, bijvoorbeeld een simpele interventie te maken, in, vooral in het vlak, in, de openbare, of in, het, in het binnengebied, op, dit, op, dit, uh, op deze manier door middel van sportvelden, kan je eigenlijk s'avonds en in het weekend een fantastische nieuwe plek maken voor, uh, voor de wijk waar gespeeld kan worden uh, en, en gesport. Uh, de derde zijn de speelstraten. Wij denken dat een aantal uh, straten in de, in de wijk gedowngrade kunnen worden. Dat is nu natuurlijk alleen maar ingenomen door de, door de auto. En we hebben eigenlijk als voorbeeld uh, de werkstraat ervoor genomen. Dat is daar rechts uh, in dat kadertje weergegeven. Um, het is een straat, uh, eigenlijk een hele, zeg maar een hele licht, uh, licht verdichte straat. Met uh, veel auto's en veel, uh, veel, veel hard oppervlak. En kunnen we daar niet in, als we daar op een nieuwe manier over nadenken, kunnen we dat niet veel meer, uh, dit is natuurlijk een extreem, maar kunnen we dat niet veel meer uh, toege of zeg maar toe laten eigenen door de bewoners, door de, door de, door de kinderen. Uh, en door het auto vrij te maken en ook groen, kan het echt een hele mooie nieuwe plek worden in de wijk. En de vierde zijn de restruimten. Wij, toen wij er ook al de eerste keer waren, kom je eigenlijk op heel veel verschillende plekken, kom je allemaal kleine plekjes tegen in de, in de stad, uh, tussen infrastructuur, kruising, maar ook groenstructuren, die eigenlijk uh, die, daar zijn eigenlijk heel veel potentie in. Dit zijn die plekken, dus dat verschilt van een, ja, van een klein groen uh, plekje... tot een uh, waar infrastructuur bij elkaar komt of kleine pleintjes. En door die te activeren, uh, hier zijn even een soort selectie daarvan. Dus ook qua grootte zijn ze wel verschillend... Um, maar door die te activeren met verschillende speelaanleidingen. Uh, dus dat zou kunnen door alleen maar iets op te hangen waardoor je er kan, kan, kan hangen of kan, uh, rond kan draaien. Uh, je zou er kunnen voetballen. Uh, een trampoline. Dat zijn even een soort suggestie van heel veel verschillende interventies die je kan doen op die hele kleine uh, restruimte. Kan je zo'n stad natuurlijk ook, uh, of de wijk, kan je ook op hele simpele manier uh, activeren. Uh, en waardoor het kind ook daar kan spelen. Dit is één zo'n plek, uh, dat is nu een, een grasveld waar uh, niet veel gebeurt. En door um, het eigenlijk uh, door middel van een simpel multifunctioneel object, uh, dat eigenlijk daar te, neer te zetten, zou je natuurlijk heel veel spel kunnen uh, creëren daar. En dit, ja, dit is een eerste soort schets die we gemaakt hebben, die op een bepaalde manier uit drie elementen bestaat. Eén is klimmen, ander is glijden en ander is hangen. Uh, maar die kan natuurlijk door het kind op, op zijn eigen fantasie en op een hele eigen manier uh, um, uh, meegespeeld worden, waardoor het een, volgens ons uh, een hele interessante plek kan worden. Nou, dit hebben we allemaal vertaald uh, in een kansenkaart. Dus hier, zijn, hier zie je eigenlijk ook die vier uh, lagen: dus de straat, de restruimte, die schoolplaatsen en de binnengebieden. Uh, hebben we hebben eigenlijk laten zien van wat eigenlijk alle mogelijkheden kunnen zijn om die stad. Uh, uh, vriendelijk, kindvriendelijker te maken uh, en uh, dat, me, dat kind ook kan bewegen en kan spelen in, de, in die wijk. Nou, jullie kunnen daar, uh, uh, dat hebben jullie waarschijnlijk al een glimp van gezien, uh, de, tot 31 maart is de tentoonstelling hier, dus je kunt ook, hier kan je ook schommelen, dus je kan hier ook uh, zelf spelen. We hebben, het, eigenlijk de we hebben eigenlijk het museum gezien als speeltuin, uh, als een soort verlengde van de stad. Um, en er komt mogelijk, dat is nog niet helemaal daar zeker, komt er een, uh, uh, een weekend waarbij we een route gaan lopen door de, door de wijk... waarbij bewoners, ondernemers, de stad, maar ook kinderen uh, ook echt fysiek in de wijk dingen kunnen gaan, gaan ervaren die wij bedacht hebben. Dit is mijn laatste slide. Ik wil een aantal mensen bedanken... Uh, mijn medewerkers die aan, dit, uh, aan het project, Dennis en uh, Anna, die aan het project hebben gewerkt. En natuurlijk uh, Bart en uh, Christina en de rest van, uh, van uh, de single, uh, het Bouwmeester-label. En uh, nou, de rest staat er ook nog allemaal bij. Dus uh, dank jullie wel. Ja. Uh, goedenavond allemaal. Uh, ook uh, bedankt aan het uh, Vlaamse Instituut voor uh, de uitnodiging. Fantastisch. En uh, ook ontzettend goed dat uh, dit onderwerp is uh, aangekaart in uh, Antwerpen. Uh, mijn verhaal is uh, wellicht wel anders, maar het onderwerp is uh, hetzelfde. En, uh, het thema van kinderen kinder spelen en kinderen in de stad is uh, universeel. Uh, ik heb in het uh, afgelopen jaar uh, door de uh, hulp en subsidie van het stimuleringsfonds van de architectuur in uh, Rotterdam, heb ik een project opgezet die heet Urban Playscapes en uh, afgelopen jaar heb ik aan dat project gewerkt en uh, we komen nu ergens in uh, afrondende fase daarvan. Ik zal jullie vertellen iets over de context van het ontstaan van het project, een uh, heel klein beetje over Aldo van Eyck, dat is wel een soort groot uh, Groot, uh, uh, uh, zo'n godvader van, uh, van uh, speelplaatsen in Amsterdam. Een hele belangrijke architect uh, op dit onderwerp. En uh, uh, in het kort zal ik toelichten de resultaten van uh, onze workshop in uh, Sarajevo. Um, nou, ik uh, kom zelf dus uit de uh, Balkanregio vandaan. Uh, de regio werd wel genoemd Zuidoost-Southeast Europe. <laughs> Verandert soms wel een beetje van naam. Uh, voormalig Joeslavië was een land waar ik uh, geboren was. En um, uh, ik kom uit uh, Bosnië vandaan, dus dat zit wel daar uh, middenin. Boven is Slovenië, Kroatië, Servië. Uh, Montenegro en Macedonië. Uh, dus wel ooit uh, mijn land geweest. Nu zijn ze zeven uh, verschillende landen. Um, nou, hierboven, een heel kort over een soort context waar ik, waar ik ben opgegroeid. Uh, uh, nou, hier zat ik al ergens. Dus, uh, echt, uh, wij, wij noemden, ze noemden ons uh, Tito's pioniers. Uh, nou ja, dit staat daar natuurlijk wel een soort uh, grote man van Joegoslavië. Uh, dit is dus mijn uh, generatie, van de uh, zeg maar ergens rond leeftijd van 14 jaar. Uh, ik laat dit zien omdat uh, eigenlijk uh, behalve uh, Davor, dus uh, hem, uh, iedereen is uh, weggegaan. Dus uh, de stad is eigenlijk verlaten door één, één generatie mensen. Dus dat is wel nogal ingrijpend uh, voor de stad geweest. Uh, deze slide uh, laat zien dat zijn plannen voor uh, Nieuw Belgrado. En, uh, ik laat dit zien omdat uh, Joegoslavië was toen wel heel erg bezig, heel serieus bezig met de opbouw van het nieuwe land en daarin uh, heeft de architectuur een en, en, uh, uh, enorm belangrijke rol gespeeld. gespeeld. Uh, nou, dit is dus ongeveer wel een uh, sfeer waar het dan gebeurde. De uh, titel was jarig en dan komt zo'n hele grote feest. Uh, hier zijn wel twee voetbalclubs, laten we zeggen, als uh, Feyenoord in Amsterdam. Uh, Am uh, Ajax, sorry. Nou, alles kon samen toen destijds. En uh, uh, onderste kaart laat zien ook wel eigenlijk uh, uh, uh, verschillende structuren... of soort etni etniciteit van Joegoslavië en, en gemeentheid. Um, Kijk, de, de, de, de, uh, uiteindelijk dus, uh, uh, als we komen wel dus op die rol van architectuur en uh, die, die, die werd echt bedreven op een hoog niveau. Uh. Dit zijn wel uh, plannen in 1970 van Kenzo Tange, dat zijn plannen van uh, uh, station in Skopje. Uh, dit zijn plannen, dit, dit is opera in Skopje ook wel gebouwd uh, rond, rond die, die tijd. Nou, als jullie zien wel, uh, ontwerp van Snoeta is eigenlijk vooral, vind ik wel hele vooruitstrevende architectuur. En dat is dan ook niet toevallig dat uh, in juli wordt een hele grote tentoonstelling georganiseerd bij MoMA. Uh, die gaat aandacht besteden voor, uh, voor de architectuur in voormalig um, Ik uh, Even kort over Aldo van Eyck. Uh, ik zou over hem de hele avond kunnen, kunnen praten, maar... Uh, hij um, was ook wel eigenlijk een aanleiding voor mijn project, uh, want uh, Aldo van Eyck uh, heeft ook wel een, uh, um, zijn houding was uh, en zijn belangrijke statement was dat uh, de uh, stad die niet toegankelijk voor kinderen uh, is, is eigenlijk niet to toegankelijk voor niemand. En uh, eigenlijk toen ik in Sarajevo was en uh, ook met mijn kinderen toen we daar liepen, toen viel me wel erg op dat in de stad ontzettend weinig plekken waren voor kinderen en ja die, die, die kon je bij wijze van spreken niet vinden. De uh, context waar uh, Aldo van Eyck werkte was, was anders. Dit is dan ook wel weer de naoorlogse Amsterdam. Uh, en uh, destijds uh, Jacoba Mulder en uh, Cornelius van Eesteren, die hadden wel echt vooruitstrevende gedachten uh, over Amsterdam. En uh, in, voornamelijk uh, Jacoba Mulder, die, die, die vond wel uh, enorm belang uh, voor uh, uh, ruimtes voor kinderen te creëren in de stad. Wat wel opvallend is dat Cornelius van Eesteren, die is echt bekend als een soort modernistisch, functionalistisch architect, dus echt allemaal verdeeld uh, voor auto's, voor uh, werk, dus allemaal bepaalde functies. Hij heeft dus wel uh, plannen helemaal omarmd en uh, de, dus een hele methode van Aldo van Eyck en Aldo van Eyck uitgenodigd om daar uh, ontwerpen te maken. Als we kijken hier naar Amsterdam... Uh, Amst, uh, Aldo van Eyck heeft wel bijna 700 van die speelplaatsen ontworpen. Het is echt een enorm grote hoeveelheid. En, um, um, en uh, ja, dit was eigenlijk volledig in een soort van tegenstrijd van die plannen die Eester maakte, van die modernistische steden. Want dat, dat waren juist plekken waar alles kon gebeuren, waar, waren wel ongeprogrammeerd, zeg maar. Um, Um, op dit moment zijn alleen maar nog een uh, stuk of uh, 15 of 12 speelplaatsen uh, overbleven, helaas. Dus de meeste zijn echt, waren echt tijdelijk uh, qua uh, functie. Nou, hier zien we wel uh, plaatje 72, dat is bij de Nieuwmarktbuurt. En dat was wel een van de opmerkelijke wel ontwerpen van Aldo van Eyck. Uh, hij gebruikte dus die, die stedelijke leegtes en die gaten voor de ontwerpen. Wat ontzettend belangrijk is, dat hij hield ons enorm veel rekening met de context. Dus elk ontwerp was anders. Hij had wellicht wel verschillende principes, maar toch wel andere. Um, uh, um, um, uh, uiteindelijk resultaat was uh, uh, verschillend. Nou, van die tekeningen van hem, eh, van het archief, eigenlijk, archief is bijna niks meer uh, over behalve de foto's en die foto's documenteren echt heel erg mooi wat, wat eigenlijk betekende destijds in Amsterdam uh, zijn ingrepen. Uh, Aldo van Eyck wilde dus nergens ook eigenlijk hekken omheen, dus dat hij, was, hij was daar heel erg tegen. Hij vond wel dat eigenlijk die, die, die speelplaatsen s'avonds mogen ook wel worden gebruikt door een andere groep uh, en uh, het hoeft hoef niet allemaal zo uh, netjes te zijn, zeg maar. Nou, hier zien we wel een van die speelplaatsen die is overgebleven. Nou, wat ik wel dan heel erg leuk vind, was wel ook wel dat, dat die plekken ook worden ook zo multifunctioneel gebruikt. Dus dat is niet uh, per se alleen maar voor kinderen, dan zie je ook wel volwassenen die daar uh, uh, gebruik van maken. Uh, nou ja, helaas, uh, de meeste dus zijn weg en uh, nu zien we wel een paar bij het Rijks Rijksmuseum in Amsterdam. Volgens mij, Aldo zou wel niet hiermee blij zijn, want dit was niet echt de bedoeling geweest. Um, ik uh, vertel over, um, um, nou wel gaan we gaan weer meer inzoomen in Sarajevo, in de dus stad uh, die dan... Uh, uh, zit, zit in Vallei, zeg maar. dus wel een lineaire stad. Dus in vergelijking met Amsterdam ook wel een hele andere topografie. Dus er loopt wel een soort, uh, loopt rivier door, dwars door de, door de stad heen en uh, rondom zijn wel hoge bergen. Nou ja, dat is ongeveer wel het panorama van de stad. De stad profileert zich ook natuurlijk ook als een soort toeristische plek, uh, Mekka en zo, iedereen wil naartoe gaan. Um, nou ja, je ziet wel hier wel een delen, wel die herinneren wel van, van, na, aan die oorlog in de uh, jaren negentig. Uh, dit is dus de, de vervolg van de oorlog. Uh, de, de, de, de land de Bosnië is verdeeld dat met de Deuton. Uh, en uh, nou ja, zo ziet het nu eruit. Uh, ik noem soms Bosnië België van uh, Balkan. Het is uh, uh, toch wel een beetje onderhandelen en uh, allemaal... Uh, maar goed, het is daar toch wel Balkan is daar. Dat ziet toch wel altijd een soort enorme spanning eigenlijk. En het is ook wel uh, altijd als ik daar ben, dan denk ik goh, ja, het kan bijna morgen wel weer oorlog uitbreken. Want die Servische deel is daar, de, de, de Bosnische en, en Kroatische deel, dus die, die, dat gaat ook niet goed met elkaar. Dus de, de, de land, uh, het, ja, het, het werkt eigenlijk niet, het functioneert niet goed. Uh, nou, de oorlog. De, de Olympische Spelen 84 waren wel echt de, de hoogste punt van de stad. En helaas in de oorlog van 1992, uh, was het zeg maar, hele land omsingeld om, door, de, door de Servische leger en toch wel een uh, hele tijd van bijna vier jaar beschoten. En uh, ja, de, de waren wel ook wel, kinderen hebben wel daar ook best wel hoge prijs voor betaald uh, in de stad zelf. Um, nou, dit is wel de, de stad zoals het, de, zeg maar Sarajevo is dat een soort kanton geworden. Uh, die was dus dan wel echt gemixte stad. Ongeveer was een derde Kroaten, een derde Moslims, een derde Serviërs. Nou ja, nu is dat wel eigenlijk wel heel erg de blauwe kleur zijn de Serven en die donkergroen zijn uh, Moslims. Dus dat is echt erg uit elkaar. Het heeft een enorme impact heeft voor, voor de stad zelf en voor die multi, multiculturele uh, eigenschappen van de stad. Uh, en um, nou ja, als we dan even teruggaan in een tijd, dan zien we ook wel dus, dus die gedachten van een land die dan uh, laten we zeggen, ti Tito's gedachten van een nieuwe land. Een soort van uh, uh, modernistisch, veel lucht, ruimte voor spelen, voor kinderen en zo. En dit is dan de situatie waar de land nu zich be bevindt. Dus uh, al die publieke ruimte zijn overvol en uh, met de auto's. En auto's hebben absoluut de vooraan eigenlijk in alle delen van de stad. Nou, we zien hier ook wel een aantal ontwikkelingen die zijn in de stad ook wel. Dus er dat, dat komen wel heel veel, veel hoogbouw, komt het. Heel veel appartementen worden gebouwd. Terwijl één op drie appartementen staat leeg in Sarajevo, Maar toch wel, sommige partijen hebben, vinden, verdienen wel geld daaraan. En we zien wel hier eigenlijk hoe sloordig wordt omgegaan met de publieke ruimte daar. En openbare ruimte eigenlijk. Dat, dat, dat is haast niet, uh, niet te wonen hier. En uh, nou ja, uh, als je ziet wel dan hier, dat is... Het uh, nieuwe project die al niet eens twee jaar oud is en dit ziet er al, al heel erg verouderd en uh, slordig uit. Uh, wat in de stad dus wel gebouwd wordt, dat zijn wel die shoppingmalls ook uh, en, en uh, de religieuze objecten, maar dus geen scholen, geen uh, ziekenhuis, dus alles eigenlijk wat het uh, collectief is, uh, de, dat wordt wel niet te onderhouden. Nou, dit is wel een van de laatste skatepark, uh, skateparken in de stad, die is nu wel uh, drie maanden geleden is gesloten en de, uit de stad uh, weggegaan. En de functie is weer, uh, alweer nog een, een nieuwere uh, shoppingmol. die komt daar uh, in plaats van. Nou ja, de stad wordt wel heel erg verdicht, dus al die plekken die we hier zien... Dus al, al, uh, alle ruimtes omheen wordt bezet door de, door de ontwikkelaars, door de, door, de, door de markt die daar wil uh, gewoon uh, financieel uh, profiteren. Nou, dit is dan wel mijn projectlijn. Um, want ik heb dan uh, subsidie aangevraagd en heel veel mensen dan dus wel daar ingeschakeld. Want de gedachte was dat die, dat die teams gaan samenwerken, Nederlandse teams en uh, teams uit Sarajevo. Met uh, twee workshops tussenin, met uh, tentoonstellingen, um, symposia en onder andere dit soort gelegenheden. Um, wij hebben wel dus het um, team uit Sarre. Is de, dit is de samenstelling van de, van de ontwerpers, Nederlandse ontwerpers. Ik moet zeggen dat het was ontzettend en, uh, aangenaam werken En mensen waren enorm gemotiveerd om, om, om, te, om aan de slag te gaan. En de, dit is dan team uit Sarre. De, daarna kwam ook wel weer ook nog een andere team die dan samen ging werken. Dat zijn wel eerste analyse van de stad. Um, ik zal niet al te diep op ingaan uh, vanwege de tijd. Um, uh, wel de uh, um, manier van werken was, was wel in, in de workshop, dus in, in samenwerking met de studenten. En ik moet zeggen dat ik daar wel voornamelijke voldoening heb uit het project gehaald. Dus wel aan het jonge mensen, mensen dus de willen iets veranderen. Uh, van alle bestaande structuren in de stad had ik wel weinig aan gehad. Die waren zelfs heel weinig geïnteresseerd in onderwerpen terwijl. De, ja, dat is een soort omgekeerde wereld natuurlijk. Uh, we, we hebben wel in de stad uh, een aantal plekken eigenlijk, uh, um, we hebben geanalyseerd en een aantal plekken aangewezen die, die hebben wel een soort uh, uh, specifieke uh, configuratie, een spe specifieke herkenbaarheid. Deze gebied is meer industrieel gebied, deze is wel meer van de, van de hoogbouwblokken, deze is echt uh, modernistische architectuur van jaren 60. 60-70, en dit is de oude binnenstad waar het o, met een hoge dichtheid. Nou, van daaruit kwamen wel onze eerste analyse, onze eerste tekeningen en observaties. Uh, we gaan dit uh, aanstaande maandag in Pakhuis de Zwijger: wordt een groot debat hierover gehouden. En uh, Tracy Mens gaat dit modereren en dan gaan we wel in discussie met de gemeente Amsterdam, onder andere. Um, um, eerste schetsen die, uh, die eruit kwamen. En de tweede workshop, de, waarin we hebben dus wel geprobeerd om, om vanuit die analyses om, om in te zoomen in deze plekken... en, en die aan te wijzen voor mogelijke uh, plekken waar de speelplaatsen kunnen uh, uh, verder ontwikkeld worden. Uh, ik moet zeggen, de tweede workshop was, was veel meer, uh, suc meer succes dan, dan de eerste. Er waren wel veel meer studenten erbij betrokken. En de resultaten waren ook wel, was ik wel veel meer tevreden mee. Uh, bijvoorbeeld, dit was dan wel uh, analyse in ont ontwerp voor de, voor een ontwerp uh, uh, voor een wijk met, met een hoge hoogbouw. Waar tussenin ontstaat uh, ontzettend grote oppervlaktes van de, van de parkgebieden. En uh, daar hebben ze wel ook een, een soort... Uh, een, een uh, ver, verschaling van, van, die, van die objecten dus gemaakt en vertaald in de speelelementen. Dus het vond ik wel interessant, wel een soort interactie op, uh, op die bestaande grote schaal. Uh, deze was wel meer in de jaren 50, dan hebben we wel veel van die modernistische blokken. En al die gebieden daartussenin tussenin, die, zijn eigenlijk, die zien eigenlijk een beetje hetzelfde uit. Op zich, ruimte op zich, zijn mooi. Maar die zijn allemaal hetzelfde, dus je hebt niet echt een aanleiding om van ene plek naar andere te gaan. En studenten hebben voorgesteld om daar verschillende programma's te doen, zodat je daar die aanleiding wel creëert. En dat je daarmee ook wijd, wijk gaat uh, toch uh, beter uh, bij elkaar brengen. Uh, de, de, de, deze groep gaat wel, wel meer een soort uitgangspunt, want Super Use Studio is bezig met hergebruik van materialen, om te kijken wat in de stad mogelijk is om te vinden. En vanuit dus die elementen die ze hebben gev gevonden in de oude fabrieken in de buurt van de stad, hebben ze dus wel uh, zelf speelelementen ontworpen en nou, toch wel tot een aardige constructie is wel uitgekomen. De, deze groep was wel uh, meer bezig in de, dichtest, de verdichte stad. En uh, dat is dan wel meer vergelijkbaar met die uh, methode van Aldo van Eyck. Ook wellicht ook iets met de, de dingen, maar ook hier laten zien. Dus wel van die plekken uh, rondom uh, en de, de plekken die dan uh, tussenin zitten, tussenruimtes, ruimtes in between om die te ontwikkelen en een soort van uh, nieuwe betekenis te geven. Uh, nou, ja, dat, dat was in, in het kort over dus die, al die resultaten. Dus uh, ik zie dit eigenlijk als, als, als, uh, als een grote, uh, zeg maar, als het als, als, als beste resultaat van de workshop, eigenlijk. Waar, waarin uh, is toch wel met enige moeite, was ook wel gelukt. Ook om studenten van de Servische kant van de erbij te betrekken zodat ze samen gaan werken, want dat gebeurt bijna nooit. En uh, dus die interactie tussen allemaal. Uh, ik zie dat die enorme zeg maar, betrokkenheid van allerlei uh, uh, instituten en ontwerpbureaus ook wel als een soort uh, hele grote goed van, van het project. En uh, nou ja, als we kijken wel aan, aan, die, aan die uitdagingen die, die, die in de steden spelen, nou ja, of het nou wel Antwerp is of Amsterdam of Sarajevo is, dan zie je ook wel dat, dat, dat wij hebben wel een groep mensen, dus de, de mensen die... Uh, nou ja, experts of jonge mensen die dan wel uh, voor geld gaan en uh, die dan steden maken, die, die gaan al allemaal voor dit soort uh, uh, items, voor de stad. De city, work, uh, public domain, appartementen, dat moet we wel even een beetje cool eruit zien. Urban jungle moet wel allemaal groot zijn. En ja, als je dan kijkt wel naar kinderen, ja die, die willen daar wel spelen, die willen privé domein ze willen wel eigenlijk een huisje, ze willen meer groen. Dus we zitten echt daar tussenin en dat is denk ik nu wel een momentum van een uh, tijd waar we in zitten en waar wij nu ook wel allemaal proberen wel een antwoord uh, te formuleren. Nou, ik dank uh, jullie voor uh, aandacht. <laughs> Goedenavond. Ook namens mij uh, welkom. Uh, ik had eerlijk gegeven niet verwacht dat er zoveel interesse ging zijn. Uh, u moet straks misschien tijdens de receptie maar komen zeggen of dat uh, uit nieuwsgierigheid was of is het thema echt dan, uh, belang aan het winnen. Ik weet het. Uh, uh, mijn tweede punt is, uh, ik zou willen vragen of dat u allemaal eventjes wilt rechtstaan. Hè? Er is straks door iemand gezegd, uh, ja, anders staan maar ondertussen even recht. Van, uh, kinderen bewegen te weinig, maar wij als volwassenen bewegen eigenlijk uh, ook te weinig. We zouden om het half uur toch even moeten rechtstaan voor degene met een zittenberoep. beroep. Is er toevallig iemand met zo'n activity-tracker? Een uh, Fitbit of zoiets op uw iPhone? Uh... Ja? Wilt u even zeggen hoeveel stappen u al gezet heeft vandaag? Vandaag... Oeh. Uh, er was nog iemand die haar hand opstak, maar die durft misschien al niet meer. 5000. Oké, okay, dan even een quizvraag. Hoeveel stappen zouden kinderen, diegenen die het al weten, die moeten even zwijgen, uh, minstens moeten zetten per dag? 10.000. Wie biedt meer, wie biedt minder? 40.000. 40.000, dus we echt aan het gokken. Nog andere... 10 en 40, dat ligt nog veel uit elkaar. Hè? Minstens, hoeveel stappen per dag? 20.000, bonk erop, u mag gaan zitten. Dus een uh, eerste iets dat u van vanavond zeker mag onthouden. Onze kinderen, alle kinderen, zouden eigenlijk minstens 20.000 stappen per dag moeten zetten. En ik kan u uh, zeggen, hè, er is verteld dat we hier met drie ervaringsdeskundigen zitten. Ik heb zelf twee dochters, uh, ik denk dat ze er niet gemakkelijk aan geraken. Zeker als ze naar school gaan, met alleen op school uh, te zitten, gaan ze er uh, niet aan geraken. Ik zal hier gewoon op drukken. Oké. Okay. Uh, ik ben zelf Wim Segers, ik werk voor de jeugddienst bij de stad Antwerpen. Er is mij gevraagd om een kort te vertellen vanavond wat eigenlijk een speelruimtebeleid of toch het speelruimtebeleid van de stad uh, Antwerpen inhoudt. Uh, ik ga dat niet allemaal uit de doeken doen. Ik ga zo'n beetje highlights meegeven aan de hand van de enkele projecten, enkele zaken waar dat wij mee bezig zijn. Een eerste belangrijk iets, en dat geeft een beetje ook onze visie weer, is dat wij werken aan speelruimteweefsels. Ik probeer dat altijd een beetje in twee beelden mee te geven. Het linkse is eigenlijk een beetje een soort van spinnenweb, en het rechte is een beeld van een lasagne. Uh, wat bedoel ik met dat spinnenweb is eigenlijk dat we de stad zien dat er eigenlijk dit is het nog niet, maar het zou eigenlijk één groot kindvriendelijk netwerk moeten worden. Dus de plekken waar kinderen, tieners, jongeren naartoe gaan, de school moet ze natuurlijk, de speel, de sportterreinen, de informele chillplekken heet dat tegenwoordig. En dan de routes daartussen, dus die vormen eigenlijk één web. En dus wij doen meestal op wijkniveau onderzoeken van te gaan kijken wat is eigenlijk nu het huidige speelweefsel en hoe kunnen we evolueren naar een gewenst, een ideaal speelweefsel. Wat doen wij dan ook als wij dat speelweefsel in kaart brengen? Dus dat is dan die, dat andere beeld, die lasagne, is dat we eigenlijk verschillende, de wijk in verschillende lagen gaan ontleden. Dus we gaan kijken van wat is er nu al wel of niet van speelruimte wat is er van groen, wat zegt het mobiliteitsplan over deze wijk. En we gaan die allemaal apart bekijken, die lagen. En dan is er natuurlijk altijd samenhang tussen die verschillende lagen. En dat zijn eigenlijk de twee dingen uh, die we doen met zo'n speelweefselplan. Ik ben zelf geen architect, geen ruimtelijke planner, maar ze hebben mij altijd verteld dat dit eigenlijk ook de opdracht of het werk is van een goede ruimtelijke planner om altijd in netwerken en in lagen te denken. Dus uh, dat is zo'n beeld van een uh, gewend speelweefsel. Dat is voor uh, Antwerpen-Noord, de wijk 2060, voor wie dat van Antwerpen is. Je ziet nog net bovenaan het nieuwe... Allee, het nieuwe is er al een beetje af, Parkspoor-Noord. Uh, de meesten van jullie weten wel hè, dat dit een zeer dense wijk is, met heel weinig open en groene publieke ruimte, maar in tegenstelling daar tot wel met heel veel kinderen, heel veel jonge kinderen ook. En dat was een beetje ook de aanleiding, de reden, om daar toch nog een speelweefselplan voor te maken, ook al was het park er al gekomen. Dus hier zie je hè, uh, verschillende routes die extra in de verf worden gezet. Dat zijn die stippenlijnen, uh, de verschillende soorten van ruimtes die er zijn, het weinige groen dat er is, wat is er van pleinen, speelterreinen, sportelijnen. Dus wat zeker belangrijk is voor ons speelruimtebeleid, meten is weten, is eigenlijk alles van geodata. Ik heb het geluk dat onze studiedienst daar zeer voortreffelijk werk in doet, want dat is eigenlijk de basis van al ons werk voor ons speelruimtebeleid, is van dat je goede omgevingsanalyses kan maken. Wat zou eigenlijk de bedoeling moeten zijn uh, hey, van die wijken, van zo'n speelweefsel? Het is al een beetje gezegd, hey, we hebben dat Dingeman ingefluisterd. Misschien moeten we die Haring Rodewijk vanuit een achtjarige uh, bekijken waarom. Inderdaad, zoals Dingeman al gezegd heeft, volgens pedagogen zou je van acht jaar eigenlijk al fysiek en psychisch in staat moeten kunnen zijn om autonoom op je eentje, zonder je ouders, door een wijk te kunnen gaan. Dat is misschien een beetje een schok voor ons. Maar dat is dus eigenlijk waar we naartoe willen. Dus die kinderen zouden dat aankunnen. Maar ik denk dat hé, als u zelf nog eens uh, wandelt of fietst door 2060, dan denkt u dat u misschien al twijfelt voor uw eigen of dat u dat kunt of durft. Maar dus we zouden er naartoe moeten kunnen dat uh, kinderen door heel die wijk, uh, een achtjarige, erdoor zou moeten kunnen wandelen. Dus dat is een uh, idee... Ik heb dat niet zelf bedacht. Dat is van Jill Penaloza. Dat is een bekende ruimtelijke planner. Die werkt momenteel in Toronto. En die heeft het concept bedacht van de 880-cities. Dus je zegt eigenlijk die, zowel die 8- als die 80 jarige dat zijn eigenlijk kenmerkende soorten. Dus als je naar uw wijk kijkt, dan zou je de vraag moeten stellen durf ik hier mijn 8-jarig kind zowel als mijn 80-jarige moeder of grootmoeder door de wijk sturen, te voet of met de fiets. En als het antwoord nee is, dan zegt hij, Gilles Penaloza, dan zouden we eigenlijk ons huiswerk als stad opnieuw moeten doen en dan moeten we eigenlijk het beter doen. Zoals ik al zei, die geodata, die omgevingsanalyse, is zeer belangrijk. Uh, dit is bijvoorbeeld de GIS-laag, geografisch informatiesysteem. Dat is de afkorting van GIS. Uh, toont u hier het bereik van de speelterrein in Antwerpen-Noord? Wij gebruiken voor de kleintjes, zoals bijvoorbeeld hier links en onder, 150 meter. We trekken er cirkels rond. Uh, dat computermodel houdt ook rekening met fysische barrières hè. natuurlijk uh, water, uh, treinsporen, maar ook drukke wegen. Dat ziet u bijvoorbeeld hier aan de leien. En dan kunnen we dus zien van uh, hoeveel kinderen of welke kinderen wonen er binnen het bereik van een speeltrein. Hè. Dus u ziet dat hier van onder, links en onder, in de wijk 2060 zijn er nog wel wat tekortzones. Um, dus dat is één facet dat wij gebruiken, bereik. En het andere is draagkracht. Dus dat is dat wij bijvoorbeeld binnen die wijk 2060 gaan meten hoeveel vierkante meter speelterrein hebben daar. En we delen dat door het aantal kinderen dat in die wijk woont. Dus in 2015, dit kan u trouwens allemaal mooi op antwerpen.be zelf opzoeken, was het stadsgemiddelde voor heel de stad. Dus alle speelterreinen gemeten gedeeld door alle kinderen in de stad Antwerpen, was toen 3,4 vierkante meter speelterrein per kind. Dat is dan 0 tot en met 11 jaar. En dus voor Antwerpen-Noord 1,3. Dus dat moet ik toch vaak vertellen, want als we over speelruimte bijvoorbeeld in 2060 praten, dan durven er wel eens te zeggen van maar ja, Spoor Noord is daar toch gekomen, dat is toch allemaal oké okay nu in 2060. Maar u ziet dus, oké, okay, Qua draagkracht valt het misschien nog wel mee in 2060. Pak dat drie vierde van de kinderen daar wel binnen het bereik van de speelterreinen wonen. Maar gewoon door het zoveel aantal kinderen daar in de wijk, zit zij nog ver onder het uh, minimum. Wij gebruiken, een beetje, alleen, niet een beetje, wij gebruiken als norm trouwens, dat we overgenomen van... Uh, dat gebruiken we ook in Londen. Eigenlijk zou idealiter het 10 vierkante meter speelterrein uh, per kind moeten zijn. Dus uh, speelweefsel, geodata, alle twee heel belangrijk. Uh, wat is nog belangrijk in ons uh, speelruimtebeleid? Zoals u weet, gebeurt er heel veel, is er heel veel aandacht voor stadsontwikkeling in onze stad. Dat is ondertussen toch al uh, vele jaren zo. Er worden zeer veel masterplannen opgemaakt. Parkspoor Noord al een paar keer vermeld, is er natuurlijk niet op één dag gekomen. Daar is eerst een masterplan voor opgemaakt. Wat een beetje op vlak van speelruimte daar vernieuwend was. Het is eigenlijk allemaal nog niet zo lang geleden. Maar vroeger had je vaak in parken dat er heel veel bordjes stonden van geliefde grasperken niet te betreden. En dat was er wel ergens, ik ga nu niet zeggen het verdomhoekje, maar er was wel ergens dan toch een speelterrein waar de kinderen zich mochten op loosgen. Wat het, dan het vernieuwde was aan Spoor Noord eigenlijk was dat we eigenlijk... Dat wou we verlaten, dat principe, en dat we eigenlijk zeiden van, ja, eigenlijk is heel dat park het speelvlak. Hè. Dus niet alleen uh, dit beeld kennen we allemaal, de grote speelfonteinen, en daar rechts daarnaast ligt nog een, school uh, een groot speelterrein. Eigenlijk wou we dus de boodschap meegeven van heel dat park, park is uh, bruikbaar. Dus er zijn nog verschillende buurtspeelterreinen uh, aan de rand van het park, en er zijn nog doorheen het park verschillende speelaanleidingen om eigenlijk die boodschap mee te geven aan de kinderen en de ouders. Dus niet alleen voor parken doen we dat. We doen dat ook voor stadsontwikkelingsprojecten of voor projecten van projectontwikkelaars. Dit is bijvoorbeeld Nieuw-Zuid. Hij is nu volop in opbouw. Dus wanneer dat daar de eerste ideeën masterplan voor komen. Dan maken wij dus aan de hand ook van die geodata en wat zijn de verwachte aantal bewoners gezinnen die daar komen, uh, in overleg met die projectontwikkelaar, met die uh, ontwerpers, die stedenbouwkundigen van dat masterplan van, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat direct ook een kindvriendelijke wijk wordt? Uh, waar moeten er speelterreinen komen, hoe groot moeten die zijn? Rekening houden met die wandelafstanden. En dan kijken we ook natuurlijk naar de verdere inrichting van de straten, de pleinen, het mogelijke park in dat project, om te zorgen dat die uh, zo kindvriendelijk mogelijk worden aangelegd. Nog een uh, ander thema waar dat we al enkele jaren toch uh, sterk op inzetten is uh, op speelnatuur. Dus wij vinden het belangrijk dat ook kinderen die in een stedelijke omgeving wonen, dat die ook in en met de natuur kunnen spelen. Dit dus is een beeld van het Park van Ede in Wielrijk. Misschien beter bekend als het Nederlandpark. De naam zegt het een beetje zelf, het was en is een zeer drassig gebied. Um, en er is eigenlijk van in het begin van uitgegaan dat, dat een beetje een gegeven was, en er is op verder gewerkt door de ontwerpers. Uh, ik zeg het nog, ook nog niet zo lang, nog niet zo oud, dat park. Maar dat was eigenlijk. Hè, er was ervoor uh, de prettige wildernis in Gent, denk ik, de eer, van de eerste parken op dit niveau waar dit type van groenbeheer werd gegaan, uh, gedaan. Er is uh, een boek, uh, voor wie uh, het is, wil vastpakken, zeker een aanrader. Dat heet Vrij spel voor kind en natuur. En dat was eigenlijk een beetje de slogan voor dit park: hè, Dus voor vrij spel te geven aan zowel kind en natuur. Dus kunnen hier uh, in verschillende valleien wordt er, uh, water, uh, grondwater gepompt, waar dat kinderen mee kunnen spelen. Dus met slijk, er liggen ook verschillende grote stenen, dat ze dus zelf dammen en zo, dat ze het zelf het water kunnen sturen, dammen bouwen. Uh, een ander, uh, een van onze eerste projecten toen we met dat thema speelnatuur zijn begonnen, was de Bremweide. Dat was eigenlijk vroeger een vijver, in dat, dat was een landschapspark. Uh, dat was eigenlijk een vijver. Maar toen was een beetje het probleem dat het water wou er eigenlijk niet goed in blijven. Uh, dus het was niet echt een vijver te noemen. En eigenlijk met het beheerplan toen op te stellen, zijn we op het idee gekomen van oké, okay, uh, we willen hier een speelterrein in het park, dat was er toen nog niet. Van, laten we nu dat nadeel van die gebrekkige vijver naar een voordeel ombuigen. En dan hebben we dus beslist om daar niet van een klassiek speelterrein te maken, maar ook daar een natuurspeelterrein, waar dus kinderen met natuurlijke materialen en water uh, aan de slag kunnen. Ook uh, speelbossen. Dus uh, Zelfs in een stad als Antwerpen vinden wij dat kinderen het recht hebben om uh, hutten te bouwen. Uh, misschien allemaal vanzelfsprekend, maar het is toch een constante zoektocht. Ondertussen zijn we toch aan elf speelbossen geraakt en we blijven maar zoeken om uh, op terreinen van de stad, van de provincie, van het agentschap Natuur en Bos uh, speelzones te kunnen afbakenen waar het dus toegelaten is om uh, te spelen om de paden te verlaten. Een ander thema waar we ook uh, belang aan is aan integrale toegankelijkheid. We vinden ook dat kinderen met een beperking, niet alleen de kinderen, we besteden ook aandacht aan de ouders, eventueel de grootouders, die mogelijk een tijdelijke of een permanente beperking hebben, dat die ook naar het speelterrein, op het speelterrein zich kunnen verplaatsen, gemakkelijk bewegen en dat die kinderen ook uh, dus kunnen meespelen. Uh, een belangrijk aandachtspunt daarvoor is. Uh, dat het natuurlijk niet stigmatiserend overkomt, dat, dat je niet van uh, 100 meter ziet ja, dat is duidelijk een speeltrein bedoeld voor kinderen met een beperking, uh, om, mogelijk, allez, om die inclusie zoveel mogelijk te stimuleren, van dat uh, kinderen uh, samen er spelen. Dan uh, besteden we ook aandacht uh, aan de publieke ruimte. Dus we vinden dat kinderen niet alleen op de formele speelplekken dat zij er zich toe moeten beperken. Kinderen zouden eigenlijk als ze kunnen overal en altijd willen spelen. Misschien is dat voor ouders niet altijd leuk nieuws. Maar het is nu eenmaal zo. Het is ook goed voor hen. Ze hebben het nodig om goed te kunnen opgroeien. Dus zo geven wij bijvoorbeeld ook adviezen op heranleg van straten, pleinen. Uh, die worden aangepakt van hoe kunnen we zorgen dat die zo kindvriendelijk mogelijk worden. Dus iets is bijvoorbeeld het Kroonplein in Merksen. Uh, ik denk zelfs dat we daar prijspublieke ruimte mee gewonnen hebben. Dus wij gaan bijvoorbeeld niet vragen dat er op elk plein waar het mogelijk is een speelterrein uh, zou komen. Uh, we gaan natuurlijk, hè, dat is dan weer die geodata, kijken van oké okay, dat iedereen wel op wandelafstand uh, aan een speelterrein woont. Uh, maar te veel speelterrein is natuurlijk ook weer niet goed. Ten eerste, we zouden dat stad gewoon niet kunnen onderhouden en betalen. Maar aan de andere kant, ja, als er overal één kindje per speelterrein is, kinderen spelen natuurlijk liefst zoveel mogelijk samen. En dat is dan weer dat idee van dat speelweefsel, dat we dan in dat netwerk zitten en dat er dus tussen die formele plekken waar de kinderen elkaar kunnen ontmoeten, toch ook al iets te beleven valt. Dus dat zijn dan weer hè, die term speelaanleidingen. Hier dan wel uh, een wat iets groter extremer voorbeeld, uh, met dus uh, fonteinen met ledlichtjes, ledlichtjes en alles uh, inbegrepen. Een ander, al wat iets uh, ja, beperkter voorbeeld uh, van speelaanleidingen, zo wat betonnen elementen waar je kan op- en afspringen, Misschien nog straks interessant om het eens over te hebben uh, tijdens de recie of hier in het gesprek. He. Ze worden ineens ook wel als uh, anti-parkeer element gebruikt. De randen van de groenvakken kunnen ineens ook gebruikt worden. De lijnen die op het uh, plein zijn uh, aangebracht. Zo. We zitten in een verkiezingsjaar, dus we moeten zo stilletjes aan terug op he, meerjarenplanningen gaan opmaken. We moeten nadenken voor de komende zes jaar. Als ik dan iets uh, aan iedereen, ik weet niet dat jullie daar invloed op hebben, maar toch uh, één boodschap mag meegeven, ook een uh, idee dat ik van die Gilles Penaloza gepikt heb, uh, is eigenlijk... Uh dat we twee woorden zouden moeten onthouden, en dat is pedestrians first. Uh, fietsen is in Europa heel hip aan het worden, en terecht. Ik doe ook bijna alles met de fiets, dus begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat het wel zeer belangrijk is om altijd de voetgangers eerst voorop te stellen. We spreken vaak over cities for people, en dan denk je dat je inderdaad altijd die voetgangers eerst moet vooropstellen. Dat je dat zeker niet uit het oog verliest. Eigenlijk, en daarom denk ik dat dus dat beeld van die achtjarige ook zeer sterk is, moet je eerst uh, aandacht geven aan de zwakste schakel in je ketting. En als dat goed ziet dan komt de rest wel in orde. Maar daar zou je zeker uh, prioriteit aan moeten geven. Dus dat is dan een beetje uh, Piet Huizentruid gewijs. Als ik graag drie dingen zou aan jullie willen meegeven vandaag, is dat... dus Pedestrian first is dan zeker het eerste en dan zijn het eigenlijk gewoon twee getallen, hè, dat van die 880-cities, van dat mee te nemen als kenmerkende soort. Dus de volgende keer dat u misschien uh, aan een publiek infomoment of zo, rond de overkapping of uw eigen woonstraat, die wordt heraangelegd, dat u dat niet alleen aan uw eigen, want dat is misschien ook nog een interessante voor het gesprek, ik heb soms wel de neiging dat sommige architecten, uh, mezelf misschien ook, of ruimtelijke planners, Misschien een beetje te veel vanuit hun eigen naar plannen kijken. En die 8- en die 80-jarigen misschien wat te vaak vergeten. En dan een derde is dan natuurlijk die 20.000 stappen. Uh, ik denk dat het belang van bewegen wel meer en meer in de media komt en erkend wordt. Uh, maar dus voor kinderen ligt dat lat dubbel zo hoog als voor ons. Dat zijn die uh, 20.000 stappen. Zo, so, bedankt voor uw aandacht. Heren, alle drie, hartelijk bedankt voor jullie presentaties. De drie verschillende benaderingen over de plaats van Spelen en Ruimtes voor Kinderen in de stad roepen natuurlijk geweldig wat vragen op en punten van gesprek zoals jullie zelf al hebben aangegeven. Um, om het gesprek te starten, dankjewel, wil ik heel graag beginnen met een uh, gedicht van Tom Lanois om de thematiek te kaderen en hij gaat het zelf voorlezen. Um, en er is ook een filmpje bij. Ik keek naar oude foto's van straten zonder auto's, waar je kon oversteken zonder je been te breken, waar kinderen konden tollen en knikkers lieten rollen en met een springtouw sprongen en gekke liedjes zongen. Er zijn op straat geen kinderen meer. Ik keek naar oude platen van mooie lege straten. Geen rotzooi en geen troep nog, geen auto's op de stoep nog, geen toeter nog te horen. Ik was nog niet geboren daar op die oude foto's van straten zonder auto's. Er zijn op straat geen kinderen meer, alleen verkeer Ja, het gedicht en het filmpje tonen heel mooi aan wat het onderzoek van Dingeman en van uh, Sasha ook al aantoonde. De stedelijke omgeving is veel te weinig kindvriendelijk, wordt te sterk beheerst door het verkeer en er is ook een grote vraag aan verandering. In de tentoonstelling neemt uh, Dingeman een tekening op, heeft ze daarnet ook getoond, waarin uh, blijkt dat de straat een ravijn is. De auto domineert, de voetgangers worden tegen de wanden gedrukt. En waarom heerst er nu in een stad nog steeds zo'n extreme ongelijkheid qua ruimtegebruik? Kan die ruimte weer teruggegeven worden aan voetgangers? Kan de stedelijke ruimte weer een plek worden waar sociale interactie plaats kan vinden? Ik heb een aantal thema's gehaald uit de drie presentaties van de heren vanavond. En die tonen een aantal uitdagingen waar we misschien voorstaan of een aantal perspectieven die het onderzoek nog beter kunnen kaderen. En ik heb als thema's afgebakend uh, de betrokken actoren... Hun interactie en de rol van het beleid. Uh, daarbij horen te veranderen de rol ook van de architect, de rol van de architect in de vormgeving van de stad. Uh, een volgend thema is het belang van de specifieke context van een stad. We hebben Amsterdam gezien, we hebben Antwerpen gezien, we hebben ook Sarajevo gezien. In welke mate is de specificiteit van belang of kunnen verschillende steden van elkaar leren? Zijn case studies soms het uh, element of de trigger om in een bepaalde stad iets nieuws op gang te brengen? Dan gaan we kijken naar de invulling van het concept van speelruimte. We hebben allerlei vormen van speelruimte gezien, maar het concept wijzigt ook gezien de veranderende stedelijke samenleving. Daar wil ik het ook even over hebben. En een laatste aspect is um, de bredere betekenis en inzet die het streven naar speelruimte in de stad kan hebben. Meer bepaald dan het uh, verhogen van diversiteit, integratie, de activatie van de bevolking, maar bijvoorbeeld ook uh, speelruimte creëren als een vorm van actievoeren. Ik zou graag beginnen met, uh, met uh, de actoren en ik projecteer hier nog eens een slide van Sasha met Tito en de beleidsmakers die boven een plan leunen. Um, een belangrijke vraag denk ik aan jullie drie, wie zijn op dit moment de belangrijkste actoren in dit verhaal? En waar liggen volgens jullie de belangrijkste mogelijkheden voor de toekomst? Welke actoren moeten er absoluut betrokken worden in de debatten over het creëren van speelruimte? En wat kan de rol zijn uh, van de overheid daarin? De Stedelijke overheid of een overkoepelende overheid? Misschien, Dingenman, kan jij beginnen? Ja, hoor. Uh, ja, ten eerste lijkt mij het, uh, is het nu de tijd dat uh, bewoners en uh, kinderen vooral uh, betrokken worden bij de hele plantvorming. Ik denk dat het, dat is, uh, je ziet dat het heel erg van bovenaf allemaal geregeld wordt. Maar ik denk dat, uh, dat vooral de mensen in de wijk uh, het beste weten uh, wat zij nodig hebben. Uh, en natuurlijk heb je ook uh, allemaal modellen, uh, zijn er allemaal modellen mogelijk waarbij je data gebruikt om dingen helder te krijgen. Maar ik denk dat vooral uh, ook met gesprekken in de wijk je al heel ver komt uh, wat er waar behoefte aan is. Hmm. Een van de actoren, om er even snel op in te pikken, zijn um, eigenaars van bedrijven ja. van, met parkings bijvoorbeeld in ja. de stad. Heb je... Nagedacht over op welke manier je die zou kunnen betrekken. Sascha, misschien voor jou hetzelfde. De privatisering van de stedelijke ruimte in Sarajevo was heel duidelijk aanwezig. Is daar een manier om een meerwaarde te betekenen? En ja, mensen samen te wij, wij zaten natuurlijk wel te denken met die binnengebieden, van, uh, waar nu voornamelijk geparkeerd wordt. Ik denk dat een bedrijf op een bepaalde manier ook kan op een bepaalde manier ook een soort businessmodel of een soort kan profiteren van het feit dat ze die binnenhoven. Um, op een bepaalde manier publiek maken voor de, voor de wijk. Ik denk dat op het gebied van gezondheid... dat, dat het ook een, een soort van profit... ook wel een positief effect kan hebben op een bedrijf. Uh, dus niet alleen maar een soort van uh, een negatief uh, verhaal... maar juist het, uh, het omdraaien van het, van het feit... dat je het teruggeeft aan de openbare ruimte... en dat je daarmee profileert. <kijkt> uh. mm -hmm. nou, even terugkomend op dat uh, eerste wat je vertelde... Want, uh, Um, Aldo van Eyck was uh, destijds eigenlijk niet zo erg voorstander van participatie. Eigenlijk. En dat uh, is op zich ook wel interessant. Want, uh, uh, een interessant gegeven in die zin dat uh, um, eigenlijk er, er ligt ook verantwoordelijkheid van de ontwerpers ligt. Uh, maar daarvoor wel ligt verantwoordelijkheid bij de, bij de overheid en, en bij de instanties. Die geven dus kans uh, aan ontwerpers om iets te doen. En, uh, en dat zeg maar uh, um, om, om goede speelplaats te maken en om goed in context te zetten, dat, dan heb je echt die ontwerpers nodig ja. als je daar wel uh, wil. En, en ik wil daar wel benadrukken dat dat wel ontzettend belangrijk is in dit verhaal. Uh, ja, dit tweede, de, over de, de, de commerciële ruimte... Ja, ben ik ook wel eh, ontwikkelaars en de markt heeft de kind ontdekt. En het kind is ook een soort magneet geworden. Je ziet in Sarajevo ook dat er allerlei faciliteiten worden gebouwd voor kinderen. Maar kinderen moeten wel een kaartje voor betalen. En dat is ook een soort van kind als een soort van middel. Om, om, om, ja, daar moeten we wel opletten. En aan de andere kant moeten we wel die ontwikkelaars overtuigen dat eigenlijk uh, op het moment dat ze gaan meer investeren in openbare ruimte... dat ze daar ook eigenlijk zelf uh, profijt van hebben. Dus dat is een soort van... Uh, dat, dat ze die belang inzien. Hmm. Ja. Eigenlijk, ik deel, ik deel dat wel. Je hebt, je hebt zeker ontwerpers nodig. Uh, hmm. Maar ik denk wel dat, het, dat er... en uh, uh, wat voor vorm van participatie dan... Nou, maar dat je in ieder geval wel heel erg moet luisteren van mensen uit de wijk... van wat, wat voor behoeften ze hebben... Uh, en op zo'n manier uiteindelijk tot een plan komen uh, wat, wat goed ontworpen is, wat goed contextueel is, maar waar ook de, de, de wijk blij mee is. Ja, maar, nou ja? goed, die, die, die binding is wel belangrijk. Als je het hebt over een soort draagvlak ja. voor ja. die plannen ja. en betrokkenheid ja. met mensen, die zien we ja. denk ik wel ja. positief. Ik wil nog even uh, terugkomen op het punt van de binnenhoofd van, van de eigenaars. Uh, al, ik denk dat zeker daar de overheid ook een belangrijke rol he, in heeft. Ik denk zo de beelden die uh, Dingenman niet zien voor de Haring Rodewijk. Ik denk dat het zeer moeilijk is om te verwachten dat als je met zo'n idee naar bijvoorbeeld hey, concreet in de wijk een bank als Argenta zou stappen, mm -hmm. dat die daar ineens op één dag uh, warm voor zou worden. Dus ik denk dat het zeker heel belangrijk is om daar in uw vergunningenbeleid als stad uh, zeer hard op in te zetten op uh, zulke soort van projecten. Als die bank dan bijvoorbeeld uh, ineens bouwplannen heeft, of uitbreidingsplannen, of renovatieplannen, of een school, uh, dat je dan er wel kan op inspelen. Mm -hmm. en ik denk, ja, het thema is al aangehaald, dat hetzelfde ook is rond parkeren. Uh, dat leeft nu in heel veel Europese steden. Van, wat moeten we nu doen met ons parkeerbeleid? Uh, welke norm moeten we hanteren? Ik denk dat Amsterdam nu naar nul is gezakt. Uh, ik denk dat dat inderdaad bijvoorbeeld een heel hard instrument is dat indirect uh, iets kan doen aan de kindvriendelijkheid van heel uw stad. Hè. Mm. Uh, het is ook al door iemand van ons gezegd, uh, wat goed is voor het kind, is eigenlijk goed voor iedereen. Dus, uh, ja. Ja, alleen voor de vergelijkingen in, in de jaren 60 of 70, was dus op, uh, uh, even kijken, dit moet ik wel nou nu wel goed zeggen, uh, op, uh, uh, zeg maar tien kinderen was wel uh, één auto of twee of zo. Ja. En dat is dus nu veranderd. Dat, dat je hebt wel een situatie dat het op één kind hebt tien auto's. Dus die verhouding is helemaal in de waar. Ja. Maar misschien is het wel dat, de in, dat, dat we gaan wel naar de situatie dat, dat, uh, dat die auto's wel meer worden gebruikt. Dus wel uh, de laatste gegevens van Floris Alkemaade zijn dat het in de toekomst, dat ze verwachten, toch 25% minder auto's in de stad. Maar door delen en door... Of? Of door bewustwording door, door, door, van... Ja, ja door okay. de ontwikkelingen, ja. ja, dan, ja. Mm -hmm. Jullie hadden het net over de, de rol van de ontwerper, van de architect, dat die noodzakelijk is, effectief. Um, ik moet zeggen dat ik wel zie in jullie aanpak van deze thematiek dat de rol van de ontwerper, van de architect ook wel wijzigt dat jullie de ontwerper ook een rol toekennen van moderator, van um, aansteker van bepaalde um, tendensen. Ik heb een voorbeeld uh, gehaald uit de jaren 70. Dit is um, in de jaren 70 in Mechelen, waar het oude begijnhof, waar heel veel in de gronden overbleven en waar ook heel veel leegstand was, een aantal architecten die ook in de wijk woonden, be bewoners eigenlijk geactiveerd hebben om zelf een braakliggende grond om te bouwen tot een speeltuintje. Um, wat een heel ja, relatief vroeg voorbeeld is van dit soort van bewonersparticipatie. Mijn vraag is daarbij ook, is dit een mechanisme dat we vandaag in de stad nog altijd moeten stimuleren? Of vinden jullie dat we daar op dit moment voorbij zijn en dat er een grotere bewustwording moet gecreëerd worden, waardoor we dit, dit soort van initiatieven eigenlijk... Niet meer per se noodzakelijk is. Wat is de rol van de ontwerper in het nou, creëren van speelruimte? Ik, ik denk dat daar. Uh, architecten moeten ook wel eigen verantwoordelijkheid wel weer terugnemen. Uh -huh. Want uh, ja, iedereen trekt zich terug. Want een uh, ja, architect krijgt een opdracht en dat moet hij dan wel doen. Uh, alleen daar is ook wel uh, bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van de, van de maatschappij. Met iets wat je doet. Hè, komen we daar wel een hele moeilijke discussie, want dat is ook een soort van, ja, je wil ook wel geld verdienen, mm -hmm. maar, uh, ja. Ja, um, allee, het was ook mooi in uw plaatje van Sarajevo. Ik denk inderdaad, vroeger de architect was een beetje zo de godfather en de stond daar zo boven zo'n plan, eigenlijk zo echt helikoptervisie, top-down, letterlijk. Uh, gelukkig is dat al heel hard uh, veranderd. Maar ik denk wel dat architecten en ruimtelijke planners nog... Allee, misschien onherbedig. Er zijn misschien, vermoed ik, veel uh, architecten en ruimtelijke planners in de zaal, dus ik ga zeer voorzichtig moeten zijn vanavond. Maar nog, toch nog... Uh, sterke van hun sokkel uh, is misschien wel overdreven, maar allee, om toch een statement te maken, mogen komen. En, uh, ik denk dat de complexiteit van de steden nu zo hard is dat architecten en ambtelijke planners moeten toegeven dat alleen met hun discipline ze er eigenlijk niet meer geraken. He, dat je ook uh, mensen vanuit het jeugdwerk, dat inderdaad die bewoners zelf hun kennis en know-how nodig hebt. Uh, je hebt mensen met nog andere disciplines, psychologen misschien zelfs, nodig hebt. En ik denk dat architecten meer en meer. Uh, ja, procesbegeleiders coachen moeten worden of zijn, in plaats van, ja... Ze hebben natuurlijk sowieso, gaan ze altijd een belangrijke rol hebben, want zij hebben bij wijze van spreken de pen in de hand, maar ik denk allee, dat ze toch nog sterker teamspeler uh, mogen worden. Ja, Wat vinden de architecten van de, de, de, de, de, de. Nee, maar, dat, het van? Het is helemaal waar, volgens mij. Ja, ik ben zelf uh, uh, als, als, als architect begonnen in de crisis, dus ik heb nooit, zeg maar, dat is natuurlijk ook een hele andere tijd geweest, uh, dus wij moesten zelf eigenlijk ook onze opdrachten bijna genereren of initiëren. Uh, dus ik heb nooit, zeg maar, die, uh, dat voorbeeld wat je net... ...zal je even zo'n tijd meegemaakt als, als architect zijn. Maar ik denk dat het ook alleen maar goed is. Dat het, dat je, dat zijn ook heel vaak complexe vraagstukken op dit moment... ...waar veel architecten mee bezig zijn. Uh, en dat, daar moet, heb je gewoon heel veel verschillende disciplines bij nodig. En dat hmm. maakt het volgens mij ook alleen maar uh, uh, veel, veel rijker en veel hmm. beter zo in een plan te werken. Ja. Ja, Hierin is, is, is wel altijd dan, kom je tot die, die kwestie van die bepaalde verantwoordelijkheid mm. voor het uh, voor plannen, want al die complexiteit is dan ook wel, uh, ja, wordt vervaagd een beetje zo van wie, wie beslist wat en, en hoe werkt het nou eigenlijk, hoe, hoe zit dat met die besluitvorming? Mm. Die wordt zeer uh, on, on, on, onduidelijk dan. Dat is, nou ja, nou, dat is... soms, ja ik, ik geloof ook heel erg in echt een goed ontwerp en een goed, uh, een goed plan. Maar soms binnen dit soort opgaven is uh, ontwerp misschien ook niet het middel. Dus het is veel meer uh, dat je uh, door dingen te wijzigen op een plek, dat je op zo'n manier kwaliteit creëert dan dat je echt, uh, echt fysiek als architect daar iets uh, moet uh, neerzetten. Zeg maar. ja, dan komen we tot jouw onderzoek dat je voor haringroden hebt uitgevoerd, Tingeman. Um, dat is een case study van de stad Antwerpen en zelfs nog gefocust op een bepaalde buurt in de stad Antwerpen. In welke mate kan volgens jou, volgens jullie, zo'n case study iets zeggen over de bredere thematiek? Hoe kunnen Antwerpen, Sarajevo, andere steden van elkaar leren, van één case study leren? En zijn er ook per stad bijvoorbeeld specifieke uitdagingen waar rekening mee gehouden moet worden en waar we helemaal geen die kunnen transponeren naar een andere plek. Ik denk... Uh, het is natuurlijk niet zo ecologisch, maar ik denk dat dat wel een voordeel is van dat er zoveel mensen citytrips doen. Dat ze inderdaad uh, in andere steden komen, zoals Kopenhagen, Berlijn, uh, Freiburg. En dan... Daar ook zien hoe dat er met speelruimte bijvoorbeeld dan, uh, wordt omgegaan. en Ik denk dat ligt inderdaad de lat alleen maar hoger. En, uh, die mensen, je voelt dat ook op uh, bijeenkomsten of vergaderingen. Mensen hebben dan op hun laatste citytrip weer iets gezien en dan zeggen ze: Ah ja, ik heb dat gezien, en kunnen we dat ook niet zo doen? En ik denk die inspiratie. Uh, ook ja, de doorsnee burger uh, heeft gewoon meer kennis en know-how over het thema en kan inderdaad uh, steden vergelijken en dat doet de latten alleen maar hoger liggen en ik denk dat dat goed is, ook voor een thema als uh, kinfilmwegheid. Als jullie kijken naar mekaars uh, testgebieden, wat zijn heel opvallende verschillen of, of waarvan denk jij, uit het onderzoek van Dingeman of omgekeerd, van ja, dit zijn echt wel aspecten die we moeten uitwisselen of die we altijd kunnen meenemen in ontwerpen? Nou, het is, uh, ik ben ook wel met het project, moet ik dat wel bekennen, behoorlijk naïef uh, uh, ingestapt. Want uh, ik had gedacht, nou, oké, okay, uh, we, we maken een project en daar maken we ontwerp en dan gaan we plekken en dan gaan we wel eventueel een speelplaatje neerzetten. Maar, ja, je wil niet weten wat je allemaal krijgt daar over je heen. Als je daar komt mm -hmm. in een stadsbestuur of met, uh, met mensen met wie je wil. Het is ontzettend moeilijk om iets in openbare ruimtes neer te zetten. Of uh, überhaupt dat er iets gebeurt. Want dat, dat is een soort behoorlijke uh, ja, uh, ding, zeg maar. <laughs> dat is een strijd met stadsbesturen. Nou ja, het, het is... Um, hoe kan ik het zeggen? Wel... Het, het lijkt alsof er enorm heel veel belangen zitten daarin. En dan, dan, dan kom je met iets wat eigenlijk belangloos is in de, in de marketingtaal, uh, zeg maar. Ja. En dan is het ja, niemand heeft daar wel interesse voor. In, in de stads. Uh, uh, uh, ja. in soort uh, orgaan. Want ja, ja dat, dan is het ook wel. ja... Uh, ze willen daarmee ook als gemeente, of die grond verkopen, of willen ze wel ja, iets mee doen. En dat is het voorbeeld van die skatepark in Sarajevo. was het ook zo. Wel, was de enige mooie plek binnen de stad die dan wel open was, maar ja, die is helaas dicht. En dan komt wel weer zo'n shopping mall. Ja, ik ja, ken er wel een beetje bij aan, van als je werkt rond ruimte, heb je vaak het gevoel dat het inderdaad een strijd om de ruimte is. Dat er veel belangen mee gemoeid zijn die vaak tegengesteld zijn. En ik denk dat dat een extra moeilijkheid is als je rond kindvriendelijke steden bezig bent, want ja, die kinderen die zijn niet stemgerechtigd, die, die kunnen niet komen naar infoavonden als men het zo organiseert. Uh, plannen zo eventjes bekijken en daar een conclusie over vormen, dat is natuurlijk... Uh te moeilijk voor kinderen, dan moet dan extra een andere aanpak en extra aandacht aan gegeven worden. Dus in die zin denk ik dat dat dan nog eens een extra moeilijkheid en een extra aandachtpunt is als je werkt rond kindvriendelijkheid, uh, publieke ruimte, om dat mee te nemen, want ja, wie vertegenwoordigt dan die kinderen, hè? Uh, En ik merk dat daar zelfs, om dan te verwachten dat ouders dat doen, dat dat zelfs er vaak aan overschiet. Uh, dat lijkt misschien contradicties, maar ik merk toch dat dat vaak zo is. Ja, ja. ja als ik denk wel dat, de, dat de, de, die vier interventies die wij bedacht hebben, dat dat, ondanks ik zou je even niet heel goed kennen, maar dat het de, de, de, zeg maar de ruimtelijke interventies mogelijk ook uh, uh, daar uh, een plek, zou kunnen, plek zouden kunnen krijgen. Het is heel erg de vraag, hoe krijg je het voor elkaar? Dus Wij zouden heel graag voor in Rode natuurlijk één zo'n speelaanleiding willen realiseren als een soort eerste... Pilot om, te, om als een soort aanjager, een soort katalysator... om vanuit daar mogelijk ook meer te doen. Maar ja, die ene speelinleiding is, is al best ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dat zou, ja... Misschien, misschien kun jij over vertellen hoe, hoe, hoe dat kan, dat het zo ingewikkeld is. Ja, blijkbaar is dat gewoon in een, binnen een gemeente of binnen een stad lastig... Om, om, iets, al iets, iets heel kleins om dat uh, te doen in de openbare ruimte. Ja... Een uh, natuurlijk inderdaad, uh, blijkt dan op zo'n momenten iets heel log en dat traag werkt. Uh, er worden met meerjarenplanningen gewerkt. Als er dan in een nieuwe vraag of een nieuw idee komt, dan is dat inderdaad heel moeilijk om dat erin te krijgen. En in die zin was dat nu zo'n beetje het uh, geval. Uh, maar om dan een beetje terug te komen op de case, denk ik dat we misschien... Zo, om het nu nog eens terug te zien, misschien zelfs te braaf zijn geweest. We, zijn nu, we spreken nu vaak over die speelaanleiding. Maar ik denk voor zo'n wijk als Haring-Rodewijk, als je die op lange termijn dan, los van korte dingen die je snel kan realiseren, hadden we misschien nog meer rond de mobiliteit van die wijk moeten nadenken. En ja, je hebt zo die ene straat, de werkstraat, bedacht. Maar eigenlijk zou je dat daar dan... Op grote schaal moeten gaan kunnen toepassen in de Haringrode wijk. Ja, we hadden en... natuurlijk aan het begin van het uh, hele ontwerponderzoek wel wat extreme uh, ideeën ook. Van mm. oké, okay, laten we een keer als een soort van uh, uh, test de hele wijk auto-vrij maken. Ja. En laten we mm. dat parkeren, ja, of in torens. Of, uh, maar op een gegeven moment dachten we wel, wij, laten we maar. Het is ook wel heel goed om een plan te maken waar, waar we gewoon nu mee kunnen beginnen. Ja. En dan, ter, ja, als je één zo'n speelleiding maakt, en dan op een bepaalde manier zou de wijk. Uh, Aanpakken om ook het echt een beetje soort realistisch te, worden, te maken. Ja, ja, ja. Dus vanuit het ontwerponderzoek ook, proberen het dan ook echt tot een, tot een soort pilot te komen. Ja. Dus dat is op een gegeven moment een keuze geweest. In het, ja. Uh, ja. Ja. En met die pilot, ja, sorry, doe maar. Ja, ermee um, dat misschien uh, het gedicht inderdaad heel toepasselijk was. Ja. Maar je voelt dan wel niet alleen voor kindvriendelijkheid, ook voor vele andere thema's, van dat die wagen, die auto, blijft wel een beetje de olifant in de kamer. Hè. Ik vertel soms het ding, van, het is precies alsof we in een porseleinenwinkel bezig zijn. en We vertellen altijd tegen de kinderen, dat is ook het beeld van die cartoon over de ravijn, we zitten de hele tijd tegen kinderen te zeggen pas op, pas op, want er rijden auto's uh, hier rond, terwijl dat er achter uh, de vader en de moeder daar een olifant staat in die porseleinenwinkel en daar wordt dan uh, allee, soms in het slechtste geval dan niks over gezegd. Nee. En, uh, ik denk dat dat in dit geval... ...dat de auto dan de olifant in de winkel is. Mm. Ja, is, ja, ja, nee, het is ook, daar kom je ook een beetje op die thema van een soort uh, obsessie van uh, die veiligheid... Die, ...die wij dan eigenlijk uh, ja. allemaal met z'n allen uh, toch wel toepassen. Ja. En uh, ik denk dat, dat, dat, dat daar ook wel uh, een bepaalde verandering in moet komen. Ja. Dat is ook wel... Dat, dat, dat zal wel zeker voor kinderen wel uh, te goede komen. Die obsessie met veiligheid is mij ook heel erg opgevallen. Ik heb een aantal uh, beelden gehaald uit uh, onderzoek dat ik gevoerd heb naar 19e en 20e, vroeg 20e eeuwse groenzones. Dit is een beeld uit Antwerpen-Noord, waar uh, Wim daarnet ook uh, een beeld van liet zien. En dit zijn kinderen die spelen op een, een braakliggende grond, een, uh, een bouwterrein dat nog niet bebouwd is. Wat mij heel sterk opvalt in de discussies en in de literatuur, is dat er heel vaak gefocust wordt op... Um, cijfers, hectares en percentages, um, maar heel vaak gaat het toch ook om het gevoel of de mentale kaart van kinderen of van personen in een stad. En komen vaak van dit soort van ruimtes die ja. kinderen eigenlijk als het meest interessante vinden om te spelen, komen die niet voor in onderzoeken of in ontwerpen. En dit is nog een ander beeld. Het lijkt het platteland, maar dit zijn de Brielmont-omwallingen die rondom de stad Antwerpen hebben gelegen tot in de jaren 60. Dat was eigenlijk een, een plek waar kinderen het, uh, het drukke stadscentrum van Antwerpen gingen ontvluchten en op de omwallingen gingen spelen. Tegelijkertijd in die periode, begin 20e eeuw, was Antwerpen de stad in Europa met de minste oppervlakte groen per bewoner. Ze wonnen dus in weinig groen, terwijl een groene krans rondom de stad eigenlijk zorgde dat mensen heel veel groene ruimtes hadden. En ik heb soms het gevoel dat, dat bepaalde ruimtes ook helemaal over het hoofd gezien worden. Dus dat de, de restruimtes, de of, ja, officieuze ruimtes, alternatieve ruimtes, dat die een beetje buiten beeld blijven. Wat vinden jullie daarvan? Moeten we daar naar kijken? Moeten we die leeglaten? Moeten we daar iets mee doen? Moeten we ze activeren? Ik denk dat dat lang een moeilijk thema was... Vaak vanuit de filosofie van ja, als we dit nu toelaten, dan gaat dat alsof dat, dat toegeëigend worden. En als we dan effectief daar een concreet project gaan moeten doen, dan gaan de mensen dat niet meer willen afgeven. Maar ik merk nu dat er ondertussen, niet alleen in Antwerpen, maar in heel Vlaanderen, zoveel positieve en goede projecten geweest zijn rond tijdelijke invulling. Dat al een beetje ja, is een beetje zelfs al een nieuwe hype wordt. worden dat Ondertussen, ja, iedereen wil er een beetje aan meedoen, hè. zowel de projectontwikkelaars als de steden willen laten zien van ja, wij, wij ook, wij doen ook projecten met tijdelijke invullingen. Dus ik heb wel de indruk dat dat er al meer zit in te komen. Het niet, wordt misschien niet volledig uh, aan uw vraag. Dus, allez, in Duitsland noemt men die type van ruimtes frijraum. Mm -hmm. En ik denk als we het hebben over verdichten, dat dat inderdaad een zeer belangrijk uh, aandachtspunt is. Hè. Uh, onze stad is aan het groeien, uh, er moet verdicht worden om de bevolkingsgroei te kunnen opvangen. Er zullen de stad is naast het vergrijzen, ook aan het vergroenen. Hè. Dus als die bevolkingstoename er komt, zullen er ook nog heel veel kinderen bijkomen. En dan is de vraag, ja, hoe ga je er dan mee omgaan als je dan moet verdichten om toch nog te zorgen dat er ruimte is voor kinderen, dat ze inderdaad gewoon hun ding kunnen doen. Maar ik, ja, ik geloof, vooral het eerste, dat beeld wat je je voorgaf, mm -hmm. dat geeft ook een soort aan dat je eigenlijk als kind niks nodig hebt. Hè? Mm -hmm. En Dat je totaal tot een bepaalde manier je vrijheid kan, uh, kan uiten en, en of je, je fantasie kan gebruiken om iets uh, te doen. En dat is volgens mij, ja, in Haringrode hadden we dat niet, zeg maar, zulke mooie plekken, of zo'n soort van vrije ruimte, free space. Maar ik denk dat, dat je op zo'n plek vooral niks moet doen. <lacht> en het vooral uh, zo moet laten en dat het kind het zelf wel ontdekt. Mm -hmm. Dus die, dat, ik geloof er volledig in. Mm -hmm. dat, je, ja. dat is een vraag die ik aansluit bij een vraag die Sascha opwierp. Wat is bepalend voor een goede kwaliteit van speelruimtes? Is het grootte? Zijn het grenzen? Is het een programma? Of is het soms ook gewoon geen grenzen, geen programma? Kan het zelfs heel klein zijn? Nou ja, op zich wel, al die elementen die je noemt zijn wel belangrijk. Mm -hmm. en, uh, en uh, ja, die, die, die, die, die voorbeelden die komen ook uit een bepaald beeld van, van de maatschappij die er toen was. En uh, ergens in, die, in de jaren 80 komen al die speelgoedfabrikanten fabrikanten, en die gaan al die, al die spullen maken. En, uh, en dan komt een soort van visie op, op onderwijs. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn kinderen nu, nou ja, jullie ook wel... Die zitten wel gewoon de hele tijd. Ze zijn met, met uh, dingen doen. En, en er is gewoon heel weinig ruimte om, om, ja, voor dit soort dingen. Mm -hmm. En, en uh, als je kijkt naar de speelplaatsen zelfs... Ja, die worden ook niet echt goed gebruikt. Uh, bedoel, ik zeg soms tegen mijn zoon... ja toen ik zo oud als jij was... ik speelde voetbal de hele tijd op straat. En dan merk je ook dat het ook zo in Nederland was. Waarschijnlijk mm -hmm. ook in België. Maar nu doen ze dat niet... Maken ze afspraak, ja, gaan we spelen uh, virtueel of echt? Dus ja, die, die spel is gewoon aan de shock geworden. En dat is, ja, dat is ook wel interessant, wel goed, ja, wat voor impact dat heeft voor, voor een soort uh, maken van de, van de ruimtes. En, en ja, uh, het, het, het is denk ik wel echt een soort van gevecht gaande om, om, om, om die vrije plekken te krijgen. Dat, dat, ja. ja. Ik ben er niet helemaal mee akkoord. Alleen mijn ervaring is toch van als de infrastructuur, de publieke ruimte kwalitatief en goed genoeg is, dus ook voor kinderen, dan zullen ze wel komen. Dus ik denk, als we inderdaad speelplekken hebben, speelruimtes hebben, waar kinderen dan niet naar toe komen, dan moeten we ons vragen gaan stellen. Hè. Dan moeten we ons afvragen van, ja, is deze specifieke speelruimte dan niet goed georganiseerd, niet goed ontworpen? Wordt die niet goed beheerd of, hé, dat is aan dat speelweefsel denk je, of geraken ze misschien hier niet op een veilige en aangename manier? Ja, en ik denk als dat allemaal wel in orde is, dan denk ik, ja, dan komen de kinderen wel. Allee, nou, dat, ik, ik, ik kan dat niet wetenschappelijk bewijzen, maar dat is ja. toch, allee, ik denk dat dat ook voor andere zaken van publieke ruimte geldt. Ja. Je ziet ook altijd ja. als er keuzes worden gemaakt rond inrichting van publieke ruimte, als me bijvoorbeeld uh, om een uh, iconisch voorbeeld te geven. De Meir, als men daar van een uh, autostraat een uh, winkelwandelstraat ja. heeft van gemaakt, ja, dat stond natuurlijk heel Antwerpen op zijn kop met de middenstand voorop. En dan dacht ik, dat gaat hier niet goed komen. We gaan hier al die winkels moeten sluiten. En ondertussen zijn er wel uh, voorbeelden genoeg die bewezen hebben van, ja, nee, het ja. zal wel in orde komen. Als die publieke ruimte goed is, dan gaan de mensen wel komen. Nou, ik denk, ik denk dat de kern eigenlijk van de omschrijving is... is uh van goede ruimte is, dat die eigenlijk... Uh, uh, dat die heeft ge gebruik niet alleen maar voor één groep. Als je maakt een speelplaats alleen, alleen voor kinderen... met zo'n glijbaan van uh, 0 tot 4 jaar of van 4 tot 6... ja, die speelplaatsen worden niet goed gebruikt. Dus die speelplaatsen moeten hebben... echt een soort van aantrekkingskracht ook, ook voor jongeren... of ja, wellicht soms ook voor de oudere mensen mm -hmm. of zo. En daarmee krijg je eigenlijk mm -hmm. wel een soort interactie... Ja. Het concept van die 880-city, waarbij de stad uh, voor het opmaat van het kind in de, oude, in de ouderen, maar ook de stad als ontmoetingsplaats, een, een publieke ontmoetingsplaats, ja. kan er voor, volgens jullie ook um, ja, gerealiseerd worden door middel van ontwerp. Kan, kan een ontwerp van een, een uh, leefbare stad of een leefbaar weefsel in de stad, kan dat een aantal grotere thematieken. Ja, behandelen kunnen we diversiteit en integratie... Ik heb hier nu de projectie van uh, Parkspoor Noord nog maar eens getoond. Ja. Um, kan een goed ontworpen ruimte... De bevolking activeren. Ja, maar Werkt het zo? Kijk, soms uh, altijd komen we met dit soort blaadjes mm -hmm. met heel veel mensen en zo. Ja. En dat ziet altijd zo aantrekkelijk. En al die architecten, als ze plannen gaan presenteren, dan komen we altijd kinderen op, op, op, op, op uh, schommels en zo. Altijd vol met mensen. het regent nooit? Ja, de, ook wel, ook vaak. Maar, maar eigenlijk, ja, je moet in stad ook plekken hebben die leeg zijn. En plekken eigenlijk die niet worden gebruikt. Want dat, dat is ook een soort, weet je, het is niet alleen maar dit dat is een soort de stad is ook ja die wil ook, ook een andere soort plek hè, waar je kan, kan je kunnen hangen en een soort van dat, dat kan ook wel en uh, ja een ontwerp daar zelf ja die heeft ja, wel een rol in, een belangrijke rol in. Maar ja, soms is het ook wat jij zegt, ook, soms gewoon laten. Gewoon niet, niks doen. Dan, dan is dat ontwerp. Ja, Ik gebruik soms wel het beeld van een goede speelruimtebeleid. Dat is eigenlijk een mozaïek. Je hebt heel veel steentjes. Sommige zijn wat groter dan de andere. Maar je moet inderdaad al die dingen te samen doen. Je hebt alles wat dat wel hebt, je hebt eigenlijk allemaal nodig... Want uh, een beetje anekdote is, uh, architecten die wat mee beginnen te zijn in de gedachte van speelweefsel, of die dat gehoord hebben, die komen dan ineens met voorstellen af en die zeggen ja, maar wij hebben geen speelterreinen voorzien, Wim, want wij hebben het gevonden, hè, speelweefsel, wij gaan alleen zo wat speelaanleidingen doen. Die speeltoestellen, dat is eigenlijk helemaal niet meer nodig. En dan voel je van, ja, oké, okay, dat is misschien een slinger die we aan het doorslagen is, of... Dat is misschien een soort van besparingsoperatie. of zo. Ik weet het niet wat die motivatie is, maar allee, dat, dat vind ik dan ook weer niet oké. Okay. Dus ik denk dat het inderdaad zoveel mogelijk een in, in in verhaal moet zijn. Ik wil nog een laatste thema aansnijden. Um, ik heb er ook een beeld voor meegenomen. Je ja, dat er juist over het autovrijmaken van de Meijer. Dit is het Conscienceplein. Dat zijn uh, acties in de jaren 60, 1968, waarbij uh, VAGA, de Vrije Actiegroep Antwerpen, actievoerde voor de leefbaarheid van de stad door op een bepaalde dag het uh, Conscienceplein te bedekken onder een gemaaid gras. En volgende weekend sloot het plein af voor autoverkeer met uh, reuze grote ijsblokken. Denken jullie dat het creëren of het bedenken van speelplekken in de stad, dat dat nog steeds kan zorgen voor een mindshift in de stad en dat dat als actievoeren nog steeds kan gebruikt worden? Is dat een concept dat we nog terug kunnen bovenhalen? Ja, ja, ik vind actievuur altijd goed. Dus volgens mij is het... Is, <lacht> een keer actie voeren, voeren lijkt me altijd goed. Maar ik, ik denk wel dat het uh, bijvoorbeeld uh, in sommige steden zo'n autoloze zondag... dat je door zulke middelen, om het gewoon echt even tot z'n extreem... laten we even de hele stad is uh, even voor één dag of voor een weekend... of voor nou ja, een keer een week autovrij maken. Dat je dan echt het bewustzijn van de mensen uh, helder krijgt van wat, er, wat eigenlijk wat voor ruimte, wat voor ruimte is, wat voor mogelijkheden is in de stad en ja inderdaad dat die auto toch wel uh, heel vaak de boosdoener is. Dus ik denk dat dat door door middel van extremen en dit is ook wel een bepaalde manier extreem, mm -hmm. dat het heel goed is voor het bewustzijn mm -hmm. te bevorderen. Zeker, ja. Sascha, ja. ga ja. je, je hiervoor afsluiten? Sareo, ja, goh, ehm. Nou, wat ik dan wel zeer positief zie in, in Sarajevo wel, dat er wel een aantal uh, uh, jonge mensen, een aantal van uh, uh, vrienden in, vanuit mijn generatie, dat ze zelf hebben uitgestapt uit, uit hun vakgebied. Dus ze zijn ook wel vanuit de positie van architect opgestapt in de politiek om juist om dit soort dingen te gaan doen. Want dat is ook, daar heb je ook wel weer wel meer een soort van. Uh, Ma ma macht en kracht om dat te veranderen. Want uh, alleen als een ontwerper, ja, dat, dan ben je wel te ah. afhankelijk. Dus nee. ja, ik zie wel in die zin eigenlijk een soort hoe, hoe breder, hoe meer mensen zijn de, de betrokken, dan, dan de kans dat het iets slaagt is groter. Dus uh, ja. ja, dat is mooi. Ja. Over betrokkenheid gesproken, ik neem aan dat er in de zaal ongetwijfeld mensen zijn die brandende vragen hebben. Ja. Dit is het moment om. Uh, uw vraag voor te leggen aan een van onze experten. Meneer, ja. We hebben zelfs een microfoon, zodat iedereen mooi kan meevolgen. In Rotterdam heeft men een aantal jaren geleden een stoepenplan gemaakt. Uh, dat leek me zeer interessant initiatief, omdat daarmee toch ook een stuk de strijd met de wagen wordt uh, aangegaan. En uh, allee, dus een veiliger speelmogelijkheid gegeven wordt. En zo Zijn dat dingen waar dat jullie mee bezig zijn? Want ik heb het in u... Nee, ik heb dat niet. Ik ken het plan, maar, dat, maar ik, ik heb dat niet hier specifiek in Haringrode uh, als inspiratie ge gebruikt. Of, uh, maar dat is, dat is al een heel mooi uh, soort middel om die openbare ruimte op een bepaalde manier te gaan veranderen. Zeker. Ja. Ja. Ja, het, was eigenlijk, het ging zelfs veel breder. Dus, uh, het was eigenlijk een heel speelruimte beleidsplan. Dus uh, even kort geschiedenis. Dus Rotterdam was eigenlijk. Ja, als je daar als Antwerpenaar komt, is dat heel vreemd, maar dat wordt een beetje de autostad inderdaad, van Nederland genoemd. Als je daar uit het station stapt, dan is dat heel wereldvreemd als uh, Antwerpenaar om daar te komen en dan te horen dat is de autostad van uh, Nederland. Maar dus uh, er was nog een heel sterke stadslucht en toen hebben zij er uh, heel hard op ingezet als stad. Ze hebben zichzelf bijvoorbeeld als Europese jongerenhoofdstad uitgeroepen. Uh, om er actie rond te maken, omdat ze gezinnen terug naar de stad wouden trekken. En dat speelruimtebeleidsplan was er één van. En inderdaad, een heel belangrijke pijler van dat plan was dat ze eigenlijk uh, vragen dat alle stoepen minstens drie meter breed uh, zijn in de straten. Natuurlijk, Rotterdam, hey, plat gebombardeerd en zo, is een totaal andere stad als Antwerpen. Uh, er ja, is veel ruimte. Ja, dus als we inderdaad naar Haringrode of naar Antwerpen-Noord zouden kijken en dat van die drie meter minimum zouden toepassen, dat zou natuurlijk wat geven. Hè? Als idee, natuurlijk super, maar om dat even nu bij elke herhaling vanaf nu te gaan toepassen, dan moeten we het even op grote schaal eens goed bekijken. Ja. Ik denk ook aan een. Uh, Zit de oplossing misschien ook in de flexibiliteit? Bijvoorbeeld, uh, verschillende straten. Een haringrode zijn uh, smalle straten die weinig gebruikt worden. Um, die zijn perfect geschikt voor als speelstraat, bijvoorbeeld. Uh, we organiseren in Antwerpen ook regelmatig speelstraat. Eén keer per jaar, twee keer per jaar. Maar zou je bijvoorbeeld ook het aan de bewoners kunnen laten wanneer dat zij hun straat innemen? ...om te spelen en wanneer er dus op dat moment geen verkeer uh, toegelaten is. Bijvoorbeeld de school is uit om vier uur, de straat gaat dicht om te spelen en het verkeer mag omrijden. Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Dit is dat, uh, het voorbeeld dat wij lieten zien van de werkstraat dat is natuurlijk dat je het uh, permanent doet. Maar dat zou heel goed ook, uh, dat was meer om even het extreem aan te geven... Maar het zou heel goed ook tijdelijk zijn. De Tijdelijk, dus bepaalde periodes. De speelstraat is natuurlijk ook heel vaak... Uh, uh, bijvoorbeeld in vakanties. Dat je in vakanties uh, um, een bepaalde periode afsluit. En dat het dan teruggeeft aan, aan het kind en aan de bewoners. Dus dat zou een heel goed, uh, goed middel zijn. Ja, het ja. mag alleen in ja. vakanties en, en ja, lange weekend, denk ja, ja. ik. Ja, dat is weer zo'n regel. Uh, ja. We niet niet uh, ja. op het moment dat je er zin ja. in hebt. Ja, ja. Uh, ja. Ook nog extra. Ja, dus er zijn inderdaad beperkingen aan de reglementen. Uh, maar allee, ik denk wel dat er een tendens is ingezet. Hè. Je hebt bijvoorbeeld overgewaaid ook uit Gent. Daar heette dat de Leefstraten. Heb je nu in Antwerpen de Toekomststraten? Uh, als je dan een groene versie doet, heet het Tuinstraat. Tuinstraten. Dus, ik denk inderdaad dat die nood bij de burger om zelf iets te doen in de publieke ruimte, uh, tijdelijk, dat die aan het groeien is en dat mensen nog meer en meer zelf het initiatief uh, in handen nemen. Dus, uh, ja. Nog vragen? Um, jullie spraken over de veranderende rol van de architect of de ontwerper. Dat er steeds meer uh, nood is eigenlijk aan input van andere disciplines. Hebben jullie in jullie onderzoek naar de wijk Haringrode, ook um, samengewerkt met sociologen of zo? Ah, het is eigenlijk een heel typische buurt in Antwerpen, met een, een gemeenschap die ook heel gesloten is. Hebben jullie onderzoek gedaan naar hoe dat die, uh, die publieke ruimte ook een verbindende factor zou kunnen zijn in de wijk? Ja. Niet zo, niet, niet. We hebben niet met een socioloog uh, samengewerkt, maar we hebben heel veel interviews gedaan. We, het ontwerponderzoek uh, het, ontwerp, het onderzoek is ook een bepaalde periode dat we maar hadden. Dus we hebben niet, uh, uh, op een gegeven moment moet je ook, uh, uh, ja, sommige disciplines kan je niet allemaal erbij betrekken, maar we hebben wel uh, ja, gewoon interviews op straat gedaan met uh, uh, de buurtcommissies gesproken, uh, met de directeur van scholen, uh, dus, dus we hebben wel veel meegenomen daarbinnen. Wij binnen de stad Antwerpen ook uh, meer en meer doen is, we hebben een dienst sociale planning en daar allee, dat is dat een beetje een dienst die die rol opneemt en die inderdaad ook uh, gewoon observaties gaat doen. Uh, niet alleen interviews, ook observaties op het terrein. Dus als wij bijvoorbeeld een, ik zat nu even zwart-wit, een moeilijker speelterrein of een belangrijk plein in de stad gaan heraanleggen, dan worden die mensen ook uh, mee ingeschakeld om uh, dat mee in, in, mee in te nemen. Ik stel voor dat we verder praten bij een glaasje, maar ik wil graag nog onze sprekers voor vanavond nog een laatste keer bedanken. Wim Segers, Sasha Radinovic en uh, Dingeman Dijs. Ja. Dank je wel.